Zo zei Janse Steur dat ze dement raakte, terwijl dat helemaal niet zo was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 2014 wordt een moeilijk jaar. Dat verwacht minister Schippers van Volksgezondheid. Want de plannen die nu door het kabinet, door het parlement zijn geloodst... worden dan in de praktijk gebracht. En dat gaan we met z'n allen echt voelen. Ze kunnen besluiten nemen, maar dan moeten ze nog worden uitgevoerd. Want ze zijn nu gewoon papiertheorie. En ze moeten in de praktijk worden gebracht. En dat is natuurlijk moeilijk. Dan gaan de mensen in het land gaan dan echte maatregelen ook merken. En dat geldt volgens haar ook voor de ziekenhuizen. Afgesproken is dat er meer mensen bij de huisarts worden geholpen volgend jaar... en minder door het ziekenhuis. Schippers verwacht dat ziekenhuizen daardoor financieel moeilijker krijgen. Krijg je een weer. Er zijn flinke perioden met zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanavond blijft het droog en koelt het af tot een graad of 4. En dat was het, maar er is nog veel meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB Verkeersinformatie files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Badmen. Twee kilometer na een ongeluk. Na een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen bij de afrit Weidewormer. Twee kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Een stuk langer is de file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij de afrit Oosterbeek. Acht kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouwen van een snel. ABS Autoherstel. Ook 100% visio voor een scherpe premium, maar nog geen FNV-lid? Ga naar fnvmensens.nl Access for All is bij de provider monitor van de Consumentenbond... alweer verkozen tot beste alles in één provider Nu zijn ze er niet echt de types naar om dit van de daken te schreeuwen... maar ze zijn er natuurlijk wel trots op.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 FM. Goedemorgen. Nou, dat is het natuurlijk niet, maar zo voelt het voor mij dan wel een klein beetje. Vijf over twee. En ik vraag het even hier. Leeuwarden. Hallo. Goedemiddag. Ah, leuk. Leuk, leuk, leuk. Ik heb er zin. Prachtige dag hier in het hoge noorden. En we draaien Robbie Williams en Kylie Minogue met Kids. Dankjewel Yvonne. 25 euro. Hallo, en ben ook en Kits hoorde je 9 over 2, goedemiddag het Glazenhuis op vrijdag 20 december 2013. Nou ja, ik had de dienst, was het dan heet, tot vanmorgen 6 uur. Echt een topnacht gehad met Jan Smit en uh, ja, van allerlei mensen die nog zijn langs geweest. En zo. Maar ja, dat ligt in feite alweer lang achter ons, want het is alweer middag hier in Leeuwarden. En ik gok in de rest van Nederland trouwens ook. En uh, ja, ik mag weer beginnen aan een nieuwe shift. Nieuw vier uurtjes hier vanuit het glazenhuis. Ik heb er onwijs veel zin in. Het is prachtig weer ook. De sfeer hangt er lekker bij, zou Gerard Ekdom zeggen. En er mag gedoneerd worden. Er mag een plaat aangevraagd worden voor geld. Want daar doen we het allemaal voor. Via natuurlijk het callcenter 0909 1336. Ze zitten daar met genoeg mensen voor je klaar. De wachttijd is niet lang. Als je nu belt, dan komt je plaat gewoon op de radio 0909 1336. En om in een beetje een idee te geven, voor 6,50 euro zorgt het Rode Kruis voor een watertapje... waarmee kinderen thuis hun handen kunnen wassen. Ja. Wij eh, hebben dat allemaal. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld. Wij spoelen zelfs onze Playdoor met schoon drinkwater. Het is niet voor te stellen, maar wij doen dat gewoon. Uh, en helaas, 800.000 kinderen wereldwijd komen ieder jaar te overlijden aan de gevolgen van diarree. En daar doen we het voor. Service Request 2013. Goedemiddag, Petra. Hallo? Ik, ik dacht echt dat uh, Peter aan de telefoon ging. Ik wil daar even blij maken met een, uh, een request. Ze heeft uh, namelijk een plaat aangevraagd. Overigens, ze was niet de enige die deze plaat wilde horen. Uh, Pelle Meijers ook nog. En Charlotte van Sluis voor mooie bedrag van 25 en 50 euro. Dit nummer vraag ik ieder jaar aan. Dus ik hou de traditie graag in stand. Dankjewel. We hebben het over live.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 To me 2013. Koms Weinenberg. Zo gaaf er komen zoveel tekeningen binnen van de kinderen en uh, ik weet niet ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen maar de een is nog mooier dan de ander en uh, we behangen daar het glazen huis mee uh, wat op zich al nou ja we hadden al wat latjes er tegen dat was al beter dan voorgaande jaren maar nu met die tekeningen dan gaat het er echt vrolijk uitzien dus uh, ja heb je zin om een tekening te maken stuur het op of kom het natuurlijk gewoon langs brengen hier in leeuwarden bij het glazen huis Het nieuws over deze fantastische band Pearl Jam, want uh, er komt een concert van Pearl Jam in de Ziggo Dome. Sterker nog, er komt toch een concert. Vanmorgen ging uh, het eerste concert van 16 juni in de voorverkoop. Het was natuurlijk meteen uitverkocht en direct daarna werd ook nog aangekondigd dat de band een dag later op 17 juni in de Ziggo Dome staat. En je raadt het al, ook dat concert was binnen no time uitverkocht. En niet zo gek, ook wat een helden zijn dat. Maar wij hebben daar iets op gevonden. Op dit moment kun jij vinden op de Veiling van 3FM. Twee VIP-kaarten voor het concert. Dat houdt in dat je een speciale plek hebt waar je het concert goed kunt zien... en de drankjes worden je voor je geregeld. Het is in de Ziggo Dome in Amsterdam en het is op 17 juni. Nu op de Veiling dus te vinden twee VIP-kaarten voor 3FM Presents Pearl Jam. Ga naar 3FM.nl slash Veiling. Even voor jou informatie, het hoogste bot staat op dit moment op 100 euro. Dat is voor twee kaarten natuurlijk een lachertje, maar ja... Het zou maar zo kunnen zijn dat je voor een schijntje iets moois van de veiling haalt. Hè? Zo is het ook. En je steunt daarmee 3FM Serious Request. Dus bij deze. Ga naar 3FM.nl slash veiling. Als je geïnteresseerd bent in Pearl Jam. Uh, ik ga even overwegen dat zelf ook te doen. Want daar zou ik meer dan graag bij willen zijn. Want dit is mijn groot held. De zanger van Pearl Jam. Mr. Eddie Vedder. When I, walk her, I, am man. When I look to leave her. I always stagger back again Once I built an ivory tower So I could worship from above When I climbed down to be set free She took me in again As a bee. At my feet. Yeah. When I see a pin her charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. Eddie Vedder. En Hardson, dit is een solo project van hem. Hij heeft natuurlijk heel wat solo platen gemaakt ook. Maar we kennen de man natuurlijk voornamelijk als liedzanger van Pearl Jam. De band die, ja, ik zei het gisteren ook, volgens mij de eerste rockband was. Die in de Ziggo Dome optrad. Uh, want zo lang staat die trend er nog niet. En uh, zij waren dan de eerste officiële rockband. Het was een fantastisch concert. Ik mocht erbij zijn, Dat was echt uh, geweldig. En ga dus naar 3 vmnl slash veiling voor twee VIP-kaarten. Voor de reeds aangekondigde en uitverkochte show van Pearl Jam op de 17e. Uh, Eddie verder werd aangevraagd door Rianne Arns voor 25 euro, Ankie Weenink voor 10 euro, Sander Besseling 20 euro en Annie mee Bart uit Bergen op zo'n voor 10 euro. Het is echt mooi om te zien. We, hebben hier, uh, ja, we zitten hier natuurlijk in, in een radiostudio in het glazen huis met een soort cockpit met allemaal schermen. en Op een van die schermen staat Twitter aan en ja, we lezen, we lezen het ook echt mee. Uh, op hashtag SR13 staat natuurlijk voor Cheers Request 2013 Er komt, uh, komt zoveel binnen. Het is dank voor alles wat binnenkomt. Hashtag 3FM ook. En uh, als je ons persoonlijk wil bereiken, dan kan dat op at Giel 3FM, Het Paul 3FM, Het Koen 3FM. Klinkt als heel logisch allemaal. En uh, zo komt er ook een berichtje binnen dat uh, de Hoge Raven School in Utrecht gisteren ook uh, geld heeft opgehaald voor een serious request. Na uh, een uh, kerstdiner op school met activiteiten als spijkerpoepen en zo. Ja, dat doen ze allemaal gewoon. Dankjewel daarvoor. Hier buiten trouwens is het echt een beestenband op het moment. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik, ik hoor het ook. Alsof er een hele boerderij hier staat. Hallo dames! Hi. <laughs> ja, voor de mensen die radio luisteren, er staan hier echt beesten voor de deur, want jullie zijn echt verkleed als even kijken. Wat zie je allemaal? Een, uh, zie, ik zie er een varken tussen zitten, in ieder geval. Een panda. Wat nog meer? Een poedra. Uh, okay. we... Oké, jullie praten nu gewoon, maar ik neem aan dat jullie de dierengeluiden ook zelf kunnen maken. Nee. Oh, dat niet. Hey, wat komen jullie doen? Nou, wij uh, hebben uh, hier, deze middag gingen we. Uh, mensen vragen of ze tot ze de foto houden voor een uh, donatie request ja. En dat hebben best wel veel mensen gedaan en zo hebben we wel best wel veel geld opgehaald. Oh wat een gek, maar, hebben jullie gewoon hier op het plein in Leeuwarden hebben jullie dat gedaan? Je ja, dacht gewoon je... hier een beetje op het ja. plein, een beetje door de ja. stad gelopen en, uh... Oh ja, wat goed. En dan hadden jullie waarschijnlijk ook wel grote lol met elkaar natuurlijk. Ja, dat is wel gezellig. Ja. Hé, hey, te gek dames. En hoeveel heeft dat opgeleverd? 107 euro. Ah, helemaal top. Door gewoon even een gek pak aan te trekken. Hadden jullie die thuis nog liggen of heb je die moeten huren? Een beetje geleend. en Een beetje geleend. Van je ouders, hè? Want die... Uh... Ja. En van vriendinnen gewoon. Oh, van vriendinnen. Heel goed, dames. Dank je wel. En het, ja, het geld mag door de brievenbus. Komt goed. Dank je wel. Dank je wel. Doei, Ja, ah, leuk. Even kijken. Piet, Rita, Tina, Astrid, Rob en Karel. Dank je wel voor deze van Slave. feestelijk, als er zo hard wordt geschreeuwd. It's Christmas! Uh, zo, niet goed voor mijn stem. Merry Christmas everybody was dat van Sleet? Hij uh, zit er klaar voor. Daar nou, Ik noemde dit net al, maar ik zeg het nog een keer. Het is belangrijk, misschien wel het belangrijkste nummer. Uh, behalve natuurlijk de tussenstanden. Dat zijn ook fijne en belangrijke nummers. Tenminste de eerste tussenstand die we gisteren hebben gehad. Meer dan een miljoen. Sinds, sinds gisteren zat ik even op vleugels. Dat ik dacht, oké, okay, en uh, daarna dacht ik ook... nou ja, we hebben nog een lange weg te gaan natuurlijk met de 3FM Series Request. Het is voorlopig nog geen kerst voor ons. Maar het één na belangrijkste nummer dan is dan toch... A serious het Request. Series. 08, 09, 1336. Het is 0909-1336, 09, 09, En ons houdt, ze zitten voor je klaar. Ja, doe dat echt, bel naar 3FM, aan 09091336. Uh, dan kom je uit hier in Leeuwarden, dat, bij het, het callcenter. Dat staat hier uh, niet zo ver van het glazen vandaan. En daar hebben we ook de man, het, het hoofd, het hoofd callcenter, chef van alle mensen die daar zitten. Door de nonie, Bart Arends, Bart, goedemiddag. Goedemiddag, ja, het zie volgens de belletjes inderdaad, ja. Dat gaat uh, best hard. Hoe gaat het met jullie eigenlijk, jongens, op deze ja, dag? Nou ja, ja, uh, Giel, hoe gaat jou? Het gaat wel goed. Ja? ja ik, sorry, ik ben een beetje afgeleid, want wij hebben ook een uh, verbinding. Oh, met Bart Arends. Ja? En ik zit, even, uh, uh, u, uh, zie ik het nou goed of niet? Ja, je ziet het goed. Ja, goed ik serieus naast me. Ik <laughs> zie gewoon Fleur Wallenburg daar in het kouds. Ze zit hier ook te bellen. Ik zou ja. bellen mensen 0909-1336, want dan krijg je gewoon eens een keer goed nieuws van Fleur. <hacht> <Ja. hast> Dat is wel mooi. Ik oh, spreek er even aan, want ze zit druk te bellen. Heb um, je even een klein momentje, Fleur? Dit is, is een geconcentreerde blik van jou aan het bellen is. Fleur Wallenburg, wat doe jij hier? Ja, ik dacht uh, laat ik eens uh, het uh, belteam gaan helpen. Moet je geen nieuws lezen? Nee, nee, nee. Uh, 12 uur was de laatste. Dus uh, ik had alle tijd eigenlijk. Leuk is dus jij denkt, ik kom hier gewoon lekker mensen bellen. Ja, en een beetje zo van het uitzicht genieten. Maar het is, uh, ja, het is wel erg leuk hier. Ja. Wat kom je tegen qua mensen? Wat, wat, wat voor soort mensen zitten er daartussen? Nou ja, echt van alles. Van kinderen tot bejaarden, om maar zo te zeggen. En, uh, en uh, sommige mensen hebben, hebben een heel mooi verhaal en sommige mensen ja, ze zijn gewoon heel kort en zeggen... nou, ik wil heel graag die plaat, aan, die, die plaat aanvragen... want dat vind ik een heel mooi nummer. Of dat is ons liedje. Dat hoor je veel. Um, dus die willen we graag horen en we, we willen jullie steunen. Ja. Nou, je hebt er wel een telefoonstem voor natuurlijk. Ja, dat was nog wel even de vraag inderdaad. Of dat wel goed zou zijn. Ja, nee. oh, ja fantastische stem natuurlijk. Vooral, maar ja. Zijn er bijzondere verhalen die ertussen zitten? Die je die, die, die, die wel geraakt hebben? Of waarvan je dacht, wow, dat is wel, was wel bijzonder? Ja, er kwam een, een verhaal hier binnen... Uh, van een vrouw die in Afrika woont... Um, uh, zwanger was, maar toch naar Nederland wilde komen om te bevallen. Omdat ze dacht, nou, dat is toch veiliger. Um, en heeft in Afrika een vriendin uh, wonen. En uh, haar kind is overleden uh, door diarree. Zij kwam hier in Nederland en hoorde van de actie... En dacht, ja nou ja, ik weet als geen ander waarom dit zo belangrijk is. Ik ga zeker uh, geld geven. Dus uh, ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel een heel bijzonder ja. verhaal. Nou ja, jij, jij, jij ziet dus hier nu en hoort nu uh, hoe belangrijk het is om een plaat aan te vragen. 409 0909 1336 ik herhaal. 09 1336 <laughs> Kijk, hoppa. <laughs> ja. Ja, goed bezig. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Want als je een plaat wil aanvragen, voor iemand anders. Hè, als je hem echt wil opdragen, iemand anders. Omdat je er een mooi verhaal bij hebt. Ja, dat, is, dat geeft de plaat nog extra lading. vinden we mooi. En uh, daar doen we natuurlijk zeker wat mee. Uh, als je er geen verhaal bij hebt en gewoon zin hebt in een plaat. Mag natuurlijk ook hè, altijd bellen met 09091336. En ja, Bart, het is uh, ook leuk. Wij, he, wij hebben hier ook ja. een eigen telefoon in het huis. Hè. Wij kunnen dus ook uh, nou, een soort uh, een telefoontjes wegkapen Hartstikke bij jullie. Hartstikke leuk is dat. Ja, ja precies. Uh, dus zodra jullie uh, ja, daar zin in hebben... Dan. Dan, dan komt de lijn naar binnen. En uh, kunnen jullie zelf een keertje ervaren hoe dat, uh, ja, wat er dan precies ik, is. Ik stel voor ja. Giel, als jij naar nu gaat zitten. Ja, ik ga naar nu zitten. Dan gaan, we, gaan we gewoon even checken. Dus dan gaat Giel nu naar de telefoon. En als je dan nu belt. Maar dan moet je echt nu bellen. 0909-1336 met de kans dat je hem aan de lijn krijgt. Giel van der Belen. Uh, dankjewel Bart en succes daar hè. Jojo, bye bye. 0909-1336 is het telefoonnummer. We gaan naar uh, verkeersinformatie. Het is 4 over half 3. Erwin de Hart, waar staat het vast? Hey, die koen. Ik heb uh, wat files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en Eembrugge. 2 kilometer. Op de A1 richting Hengelo. Tussen Alfred en Deventer. 2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 2 kilometer tussen knopend Baterdorp en knopend De Hoogt. Op de A10, Ring Amsterdam-West richting Den Haagst. Voor de Koentunnel 2 kilometer file. 4 kilometer door een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Venendaal en Afrit Oosterbeek. De weg is net weer vrij. En er is een ongeluk gebeurd op de A 27 Utrecht richting Golkum tussen Knopert-Everdingen en Noorderloos. Staat 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De wachttijd is lang. Je kan omrijden beter bij Knopert-Everdingen voor de richting Golkum via de A2 en de A15. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A 59 Os richting Zonshil richting het westen. En daarom is de weg dicht bij de ring Den Bos. De rondweg Den bos west de, uh, Daar is de weg dicht. Uh, dat komt omdat een auto Auto daar nu in brand staat. En ook de N34 is dicht. Harderberg Emmen. In beide richtingen is die dicht door een ongeluk tussen Koevoorde en Dalen. Dankjewel, Erwin de Hart was dat van de ANWB En sterkt als je in de file staat natuurlijk. Maar ja, voor ons ook wel weer fijn dat je dan gewoon naar drie fm Series request kan uh, luisteren en misschien een plaat kan aanvragen. Deden ook, loes zwart. 10 euro en Christa de Jong had ook 10 euro over voor het mooie liedje van Birdie. Dit is Wings. En apply some pressure. Dankjewel Patrick Wetzels uit Kerkrade voor het aanvragen van deze Wereldplaat. Heerlijk, staat in mijn favoriete lijstje op Spotify. Oké, okay, we gaan eens even een uh, schakeling maken met uh, de man die ergens zich hier op het plein bevindt. Ik uh, ben al een beetje aan het kijken of ik hem kan zien, maar voor zover lukt dat nog even niet. Maar Sander goede goedemiddag. Yo, Koenst Wijnenberg, alles goed? Jazeker, en uh, hoe is het met jou natuurlijk? Ja, heel goed. Je had het al over het plein dat je mij niet kon vinden, dat klopt ook wel. Oh. Ik ben namelijk uh, linksachter het straatje ingegaan, Prins Hendrikstraat. Ja. Uh, daar heb je een uh, advocatenkantoor, Rotshuis Grenzen. En die hebben een, echt een superleuke actie. Uh, Erik, Pieter en Michael die staan hier voor me in... Uh, ja, Lange gewaarden. je kent ze wel uit de rechtszaal, toga's en zo. En uh, nou ja, Pieter, wat doen jullie voor 3FM Serious Quest? Nou, wij uh, geven mensen de mogelijkheid om uh, voor 1 euro per minuut een uh, juridisch advies uh, te vragen en te krijgen. En daar uh, hebben wij dus een bijdrage mee aan uh, deze prachtige actie. Ja, dus ik kan gewoon juridische vragen stellen en uh, daar moet ik dan 1 euro per minuut voor betalen. En uh, dan geven jullie gewoon zo goed mogelijk antwoord op mijn, uh, mijn geschil. Klopt helemaal, okay. zo doen wij dat. Nou ja, ik heb al wat mensen gesproken. Um, ik heb zelf heb ik wel iets waar ik mee zit. Uh, mensen die gaan namelijk continu met mij uh, op de foto op het plein. Wat op zich goed is. Maar ik, zit, ik vraag me dan af: uh, zit daar portretrecht op? En kan ik dat ook, <laughs> uh, dat portretrecht, weer uh, aan het Rode Kruis schenken? Uh, daar zit inderdaad portretrecht op. Maar op het moment dat jij daar de mensen uh, zeg maar, uh, de gelegenheid biedt om die foto te maken. dan heb je daarmee je toestemming gegeven. En dan gaat dat geld wat daarvoor betaald wordt naar ons goede doel. Serious Request. Oké, okay, dus dat is geen probleem uiteindelijk? Helemaal geen probleem. Oké, okay, goed zo. Ik, heb, ik sprak ook Debbie op het plein. Debbie die heeft uh, cupcakes gebakken en verkocht uh, voor 3FM Serious Quest. Hij heeft ze 360 euro mee opgehaald. Maar Debbie die, uh, ja, die denkt toch een beetje verder na dan de neus lang is. Ze vroeg zich af, ja, moet ik dat niet stiekem afdragen uh, aan, de, aan de belastingdienst? Doen ze daar niet moeilijk over? Ja, kijk, een van de dingen met het recht is dat, uh, dat er uh, tal van specialismen zijn. En belastingwetgeving zit nog wel ingewikkeld in elkaar. Ik weet dat er vrijstellingen zijn. Ik weet dat er vrijstellingen voor gelden. Ook toepassing voor, uh, voor het goede doel. Ja. Ik kan me voorstellen dat het daaronder valt. Maar zekerheidshalve doet Deppie er verstandig aan. om toch een slag om de arm te houden. En misschien wat achter te houden van het bedrag dat ze zal gaan afdragen. Wow. Ik zou het gewoon in de brievenbus gooien en voor de rest niet over nadenken. Dan had ik zelf ook nog een vraag, want we hebben nu Koen, Paul en Giel in het Glazen Huis zitten. Op zich hè, doen het best aardig, hartstikke leuk, maar uh, hey, is er nog een juridisch troekje hoe ik er volgend jaar in kom? <lacht> ik uh, denk dat als je mij een paar briefjes laat sturen naar Giel Beelen, dat hij er volgend jaar niet meer in zit. <lacht> Oké, okay, tot volgend jaar. <lacht> Mooi. Ja, nou, hartstikke goed. En dus is een euro per minuut uh, voor uh, dit juridisch advies. Dus nou, dit duurde ongeveer drie minuten. Dus dat is al drie euro. Maar uh, nou, laat ik er gewoon een tientje van maken om het af te ronden. Volgens mij zaten we op drieënhalve minuut, dus we ronden het af naar vier. Oké, okay, maar dan rond ik het weer af naar boven. Tientje. <lacht> Prima doen we dat. Wat, uh, wat bied jij? <lacht> nee, dit is goed zo. Oké, okay, dit is goed zo. Dankjewel, Koen. Lekker bezig. Die zal naar hoog door. En wie weet, volgend jaar Haalem. Ah, het zou hem niet meer staan hoor, dat glazen huis. Hier buiten, ja, ik ga toch even checken nog bij de briefbus. Hallo! Luister. Hoi! Heel snel enthousiaste kinderen. Even kijken, waar komen jullie vandaan? Britsem! Britsem! Kunnen jullie, want ik we zijn natuurlijk in Friesland, maar zoveel mensen heb ik nog niet Fries horen praten eigenlijk. Kunnen jullie dat? Ja. Jabol! Jawel. Ja. Jawel. Doe, ja. Eens, doe eens een stukje? Wij komen uit Britsum. Wij komen uit Britsum. Oké, okay, dan, dan, dan stel ik de vraag gewoon in het Oude Hollands, zou ik maar zeggen. En dan geven jullie in het Friese antwoord. Oké? Okay? Nee. Ja. Oké, okay. Want ik zie daar echt een fantastisch geldbedrag. Dat is heel mooi. En hoe hebben jullie dat geld bij elkaar gekregen? Met de kerstfair. Dat snap ik nog, ja. En, en, en wat hebben jullie allemaal gedaan op de kerstfair? Dus we hebben verkocht. We Spijtjes haast. Uh, Knutselspultjes verkocht. <laughs> Knutselspultjes. Hey, en. Uh, ja, aan, Sana, en hoeveel hoeveel hebben jullie bij elkaar uh, verknutseld en gespeeld? 1142. Ah, 1142. Oh, onwijs. Bedankt. Dank jullie wel. hè. En een fijne dag nog. Doei. Doei. Doei. Doei. doei, doei. Mooi. Speeltjes. Christine W. Is dit Feel What You Want? Dankjewel Inge Sterrenburg uit Utrecht. 25 euro. You think a little love is all you need. But love is such a small thing. You'll find the lives in the colors and brightens these pictures you see. 10 voor 3, Glazenhuis en. Erik Korton is binnen. Giel. Giel speelde heel mooi mee. Heb je het gehoord of niet? Oh nee, op dat de, de piano. Ding is man. Oh, dat echt hoor. Wow. Kijk ja, Sorry, dat heb ik even niet meegekregen. Ja. Ja. ja, maar het is mooi. Misschien kan je wel even een stukje doen, Giel. Want, ja? uh, Klein stukje. Ja, uh, hij kan het niet, maar toch klinkt het wel bij ja, de manier. Kijk. <laughs> <Gaat ie weer. laughs> Vindt hij toch weer gewoon Agnes Obel. Ja, ja nee, prachtig. Prachtig. Erik! Ja, hoe is het met jou? Ja goed, nou, hoe is het met jullie? Ja, nou ja, Paul, uh, hoe is het met jou? Ja, uh, uh, ik vond je reportage heftig vanochtend, maar uh, het, gaat, uh, het gaat goed. Ja. Goed zo. Ja. Goed zo. Uh, jij zit hier uh, hoos waarschijnlijk omdat je weer iets moois en iets bijzonders aan ons gaat laten horen. Ja, ik ga eerst jullie wat bijzonders geven. Want mijn dochter uh, en haar klas, groep 7b van uh, de Dalton School, de meer in uh, Amsterdam hebben 80 euro opgehaald. Jee, met flessen. Nee, nou, dus dat is alvast in de pocket. Dank je wel. Maar wat ik mee heb genomen is eigenlijk het vervolg op wat ik hier vanmorgen liet horen. Vanmorgen liet ik een stukje horen dat ik in de buurt van Bujumbura in Burundi... Uh, een meisje tegenkwam die twee grote jerrycans water aan het halen was voor haar moeder. Uh, en ik besloot om haar te volgen. En die uh, vertelde, dat vond ik nog ja. opvallend, want ja, dat, dat uh, verschil in informatie is er dan. Die, die vertelde wel van nou, uit die smerige rivier... Ja. Daar drinken we in principe niet uit. Dat, dat water met die jerrycans, dat gebruiken we dan echt om te koken. Ja, en om hun kleren mee te wassen. Ja. En in principe gebruiken ze dat inderdaad niet om, om te drinken. Maar dat zul je in dit gedeelte horen. Deze familie is zo ongelooflijk arm dat het, dat het soms bijna onvermijdelijk is. En dat vindt ze heel moeilijk om dat te vertellen. Luister maar. Mijn bericht uit Burundi. Ik praat met de moeder van Annie... Een meisje van zeven dat ik tegenkwam terwijl ze water haalde uit de rivier. Kan je explain? Because want ik big een from far away. Uh, how much water, how much drinking water do you use per day with? One, one grown woman and six children. We gebruiken het water uit de rivier alleen om mee te koken en te wassen. En dat is gratis. Voor drinkwater uit de kraan verderop moeten we betalen. Vaak lukt dat wel, of anders krijg ik wel wat van vrienden of de mensen waar ik voor werk. I can imagine, when water is that expensive and you don't have that much money, but you are very thirsty, that, that there is a point in which you just have to drink the water from the river. Dat probeer ik echt te vermijden. Ik weet hoe gevaarlijk het is. Dan drinken we soms een dag niks en verdelen we het water wat we nog hebben over de kleintjes. Ik loop nu met haar mee. Door uh, ja, het, is allemaal, het is allemaal gebouwd, maar het is ook voor de helft alweer ingestort. Het is allemaal huisjes en mijn kamergebouwtjes mijn kamer. We gaan nu aan de achterkant het gebouw uit naar het toilet, want die is wel heel decent buiten de dingen neergezet. En dan kom ik in een bosje. Dat is de latrine. Kijk, inderdaad, het is een, uh, ja, zoals dat gewoon gaat, een, uh, een afzetting met, uh, met wat riet en daar is een, een latrine onder met een steen erop. En als je je behoefte doet, dan trek je die steen eraf, ga je erboven staan... en dan laat je, nou, laat je vallen wat je moet laten vallen. En dan staat er een emmer uh, water naast. Daarmee maak je jezelf schoon en dat is wat het is. Alexis, can, can you tell me, I see this a lot. This is an, an ordinary latrine. What can be uh, done about this to improve it? Or is this, this is actually a good one. No, it's not a good one because it's not covered. Ah, okay. Een latrine behoort goed afgesloten te zijn, omdat anders vliegen makkelijk toegang hebben tot wat erin ligt. En die vliegen landen ook weer op je eten. Besmetting dus. Ja. But, now it is covered, but there's a stone on it. Yeah. There's a stone which is supposed to be covered. Ah, okay. But it's, it's not on Vous avez fait ça avec votre famille, le trou. Oui. Oui. oui. Alors ça c'est un travail très dur. C'est les personnes qui, qui travaillent. Ouais. Vous leur donnez de l'argent. Oui. Oh. Okay. La cuisine, c'est juste oppose la l'altrine. Alors ça c'est normal ou? Uh -huh. De bewoonster legt uit dat de mensen die de latrine voor haar gemaakt hebben... dat precies naast de keuken hadden gedaan. Toen ze via het Rode Kruis hoorden dat dat gevaarlijk was... was het geld al uitgegeven en was verplaatsen van de latrine geen optie meer. Mm -hmm. Wil je mijn reportages uit Burundi niet terugluisteren... Check 3fm.nl slash kortom. Ja, precies. En als je dan toch op die site zit, vraag een plaats of uh, doneer 3fm.nl.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 Day to come Never dies. Like a candle and its flame, bring back the light. Serious Request volg je natuurlijk via 3fm, maar ook op 3fm.nl op je mobiel en tv. 3fm.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 Dit is het nieuws van drie uur. Drenthe krijgt het voor de kiezen. Goedemiddag, ik ben Bart-Jan Kuhne. Van alle provincies is Drenthe de afgelopen jaren het zwaarst getroffen door de crisis. Het ging daar bijna twee keer zo snel achteruit als in de rest van Nederland. Dat komt volgens de onderzoekers van het CBS... doordat niet alleen de industrie achteruit ging... maar ook het aantal ambtenaren flink afnam. Brabant komt er landelijk gezien het beste vanaf. Als het daar al minder ging, dan was de groei van de economie vervolgens weer wat sterker. Verkeerde diagnoses stellen en onnodig medicijnen voorschrijven. Oud-neuroloog Ernst Janssen-Steur deed het allemaal... en mag daarom nooit meer als arts werken. Dat heeft het Medisch Tuchtcollege besloten. Die uitspraak is heel belangrijk, zegt de adviseur van de slachtoffers. Het belang van deze zaken is dat de strafmaatregel... alleen niet in Nederland geldt, maar in geheel Europa. Dus het feit dat Janssen-Steur nog weer ergens in Europa... zou kunnen opduiken als arts... De laatste keer gebeurt begin van dit jaar, is nu definitief ten einde. Er loopt ook nog een strafzaak tegen de oud neuroloog. De uitspraak daarvan is in februari voetbal Tini Ruis stopt als trainer bij MVV. ook assistent-trainer voor een vertrek bij de club uit Maastricht. Aanleiding zijn de gebeurtenissen na afloop van de kvb bekerwedstrijd bij JVC Kijk van afgelopen woensdag. Na de met 2-1 verloren Bekerwedstrijd werd Ruis op het veld met de dood bedreigd door woedende fans van MVV. De trainer kreeg in de rust al een klap en had s'avonds politiebewaking nodig bij zijn huis.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 45 kilometer file in Nederland. En er gebeuren sinds de afgelopen uren in de afgelopen uren veel ongelukken. Dat valt op. Waarschijnlijk komt het door de laagstaande zon. Ik weet het niet zeker. In ieder geval, hier zijn de opvallendste files. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen staat bij Knopend 2 twee kilometer file. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knopend Klein Polderplein en Delft-Zuid 6 kilometer door. Een ongeluk met drie auto's. Er zijn ook drie rijstroken afgesloten. De andere kant op richting Rotterdam staat ook 6 kilometer tussen het Ipenburg en Delft-Zuid. Door een ongeluk op de A27 Utrecht richting Golkum staat tussen het Evertingen en Noorderloos 3 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Op de A59 Os richting Zonshil stond een auto in brand bij de ring Den bos west Er staat 5 kilometer file.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 Serious request 3 FM de Kruis, een gezin met de bouw van een eenvoudig toilet... en voor 60 euro krijgt een hele schoolklas informatie en training... over goede hygiëne, schoon drinkwater en het gebruik van toiletten. Dat je het weet, en of je nog niet weet wat je wilt doneren... Uh, aan drie request. Goed om te weten, Mark Bovendeur. Bij deze heb je dus geholpen aan een bouw van een eenvoudig toilet... met jouw 25 euro van Michael Jackson en Smooth Criminal. Goedemiddag, 12 over drie... Een nieuw uur vanuit het Geluizenhuis. Ja, dat moeten we niet iedere keer zeggen. Want er volgen nog vele uren hier vanuit Leeuwarden. Waar het overigens echt uh, ja, heel gezellig is. Het is echt prachtig om te zien. Iedereen houdt checks omhoog. En iedereen houdt tekeningen omhoog. En hallo Leeuwarden! Ja, echt, echt fantastisch. Ik zie daar, als ik gewoon even naar rechts over mijn schouder kijk, zie ik daar 360,91 Anjum staat eronder. Ik zie een cheque van 2015 euro. Meerlen uh, in de actie staat erbij. Uh, de achter 4645 euro. Bergum staat erop. 2360 euro. Hier nog 3329 euro. Het is echt ongelooflijk wat een bedrag hier allemaal voor de deur van het glazen huis staat. Uh, Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, ah, zeg. Jij komt uit de Zomeren, dat is dan Limburg, hè? Nou, da nee, dankjewel. Uh, oh. Dat is gewoon Brabant. Oh! <laughs> ik, heb, ik maak op een of andere manier altijd deze blunder. Maar het is toch wel dan zuidelijk Brabant, of niet? Zomer? Ja, het ligt wel tegen, tegen Limburg aan. Hè? Oh, gelukkig. Oké, okay, oké. Okay. Ja, excuses, <laughs> zo was het niet bedoeld. Uh, Marcel, uh, daar vanuit het zuiden, en hier vanuit het hoge noorden. En wij gaan je plaat draaien mooi. Ja, een band die, die hier trouwens ook is geweest hè, bij de opening afgelopen woensdag. Het was, ik moet zeggen, best wel een speciaal momentje toen ze dit liedje gingen spelen, hier live. Het had echt een bijzondere lading ook. En we gaan hem nu draaien, maar de vraag is natuurlijk voor hoeveel Marcel? Dat is uh, Things We Lost in the Fight van Bestfield. Voor 15 euro. Voor 15 euro. Dankjewel en een fijne dag hè, daar in Brabant. Ja, jullie ook. Heel succes daar. Dankjewel. The flames, things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. Stuffs in your dark. Van Schijndel uit Utrecht voor 25 euro. En uh, laat dat toch mijn vriendinnetje zijn wat lief zegt. Dankjewel daarvoor. Het is 9 voor half 4. Uh... Oh, ik hoor net dat dat de tijdstip is. En dat het tijd is voor een nieuw sapje. Kijk nou eens wie hier voor de deur staat. Kijk nou eens wie er binnen is. Gerard. Gerard Engel is weer binnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zeker. Nou, zit je rommel maar neer, ja. Ja. Dat is toch ja, verschrikkelijk. dat je er bent Geer. Ik ken hem nu al hè? Dat is heel goed. Dat einde vind ik echt goud. Ja. nee. Ja dat is mooi hè. Dat ja, is dat ja, een beetje het einde. We hou hem er gewoon in. Volendam weer trots. Ja. Hey Geertje. Hoe gaat het jongens? Ja, ja. Nou, ja goed wel. Echt? Ik, ben, ik begin een beetje schorig te worden ja, denk ik ook, niet ja. aan mezelf. Oh ja dit, dat is herkenbaar. Dat, uh, ja, dat, ja ja. ja, ja, ja er erin. Eén erin. in je keel. Je wil hem bijna doorslikken. Ja dat is wel lekker. jij, Wit? Hey, maar even, want uh, ik heb natuurlijk wel een beetje gevolgd. Ik zag op social media ook van alles voorbij komen. Maar jij hebt gisteravond echt een topavond gehad. Ja, in jouw het -café, was echt, ja? Het, ik moet zeggen, die rol ligt mij ook wel. Ik ben dus de, het, <lacht> Verbaas het, het mij dan weer niks. Patron, hè? Ja. Dus Het is geen gast, het is patron. En ik heb iedereen... Uh, ja, ik bedoel, ik, ik bedoel ik, vijf jaar geleden ging ik handen schudden. Maar dat heb ik daar ook gedaan. Iedereen die binnenkwam. Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is het café. Gaat u zitten. Hangt uw jas op. En uh, ja, het, het was een bonte avond daarna. Ja, um, maar ik en moet... plaatjes draaien erbij. En Henk Westbroek ja, was ja, natuurlijk... Ja, Henk, Henk natuurlijk heeft alle wijnen zelf nog even wij <laughs> En laten we wel weten. Hij moest er ook doorslikken. Wat dat is zonde. Ja. En uh, nee, het was heel leuk. Tess, och, Tess Milner, Die was zo fijn, de bediening. Ik heb nog gezegd: Giel, heel graag dat je langskomt in het huis. Maar uh, ze had een lege tank. Dus ze moest meteen weer door. Dat is heel jammer. Maar ik heb voor jullie een sapje. En, uh, en meteen het menu voor vanavond. Ja. <laughs> het is zo sneu. Oh. Het is weer geen keuze, geloof ik. Nee, het is geen keuze. Maar ik zeg wel even: bij. vanavond hebben wij dus na tien. En dat is heel belangrijk. Want het restaurant is aan uitverkocht. Maar daarna, iedereen is welkom. Hè. Vanaf half okay. tien, blokhuispoort in Leeuwen. En Rigby komt optreden. Hey. Tussen het 10 en 11. En, en, uh, en na 11 tot 1 uur uh, uh, gaat echt nog van God los Oké. Okay, en voor de duidelijkheid, want je, je kunt uh, bij je eten, ja. dat is dat uitverkocht. Dat zit hartstikke vol. Dat kan nog wel via de veiling geboden worden op morgen. Denk ja, u? die staat nu op 610 euro, zag ik. Oh, prachtig. Dus uh, bied vooral. En uh, nog een hogere keer er nog in, dan kun je lekker komen eten. Maar daarna, dus het feest. En daar kun je voor een tientje naar binnen. En uh, het is feest. Het was gisteren ook feest. Half drie FM hebben we kruipt, moet het weilen om half twee. Dus was ik denk dat jij aan het eind van de week ook eventjes een opbrengst hebt eigenlijk. Nou, ik ben benieuwd. Ja, jullie ja. gaan het zien, de 24's, dan tellen we alles op en dan Zo. kom ik er langs springen. Ja, maar dus wat is het menu vanavond? Ja. Nou, we hebben uh, sommelier Kuno van het alf, natuurlijk weer. die ja. heeft er weinig gedaan, we hebben SPH meesterkok Jeroen Robbericht en hij komt uit Vianen en het dessert wordt weer gedaan door, door Peter Scholten en ik heb hier het menu, ja, ik geef het aan jou ik ja, durf dit allemaal ik, niet te Ja, ik wil, ik wil het gewoon weten eigenlijk. Het, maar ik ja, heb ook het kaartje met jullie uh, sapje voor ah, nu. Ja. We beginnen met een steak tartaar, een kalsripaai en een Bon femme deluxe met truffel. Mm. Met truffel, hè? Een beetje aardappel, wortel, spek, doper, uitjes. En dan uh, eindigen ze weer met die fijne Engelse bread-and-butter-pudding. Die zag ik <lacht> inderdaad nog op de beelden. Met kaneelroomijs. <lacht> ja, maar Goed. ik heb gelukkig jullie stapje hier ja. om te compenseren, ja, nou, hè? Wel Gerard, wat schaft de pot voor ons dan weer? <hulling> ik durf het bijna niet te zeggen. Maar men nemen. Anderhalve komkommer. Oh nee! nee. Daarbij... Vroegen we vier stukjes waarvan je dacht, wat is het? Maar het bleek zelderij. <lacht> niet de pruimen, die zitten er niet in. Maar wel vol koolhydraten, eiwitten, vitamines. Muntblaadjes, want wij slaan overal munt uit in het huis Voor de smaak en. de frisse adem, want die lucht, jongens, het klopt. <tie> uh, ook goed voor de spijsvertering. <tie> <tie> het zuurtje in deze sap kent zijn oorsprong door de toevoeging van limoen en citroen voor de zure gezichten. om het geel af te toepen, een scheutje appelsap. Mm, van de Crestus Dummies. <tie> uh, ja, Giel. Maar ik vind dit het het allerergste om te doen. Dit is echt de meest ranzige van de week, denk ik misschien wel. Komkommer uh, is echt een veel en na die komkommer is, maar, is, is toch niet zo erg. Nee, of nee, nee, maar dat, kijk, een komkommer, ik hou ontzettend van. In ja, vaste vorm, dus prima. Ja. Maar komkommersap, oh, ja, Het is echt troep. Echt, echt een goor ja. ja, Nou, Ik ga ja. het meemaken. Ja, top, zeg. Komkommer en kwel. Proost, Proost, Proost jongens. Cheers. Ja, Proost. Cheers. Dan is bij Nee, Ik maak net een colatje uit. Nou, here we go. Het <grijpt> oh, lange middag. Je gezicht vertrekt nog niet, Giel. Oh, wel. Omdat nog hem niet aan het door is Snel, Hij net geleefd. Maar er zitten ook kruiden doorheen, uh, Ransen. Ja, maar, ik heb natuurlijk onze, uh, onze meesterchef hierop afgezet. Ik zei, er moet wel een beetje kruiden in, want dat is echt niks. Nou ja, Gerard, ja ik wil je bedanken, maar wat, uh, wat een rotzooi heb je binnengebracht eigenlijk. Maar beter ik van jullie hou, hè. Goed, bedankt. Maar zo komt het niet over. Nou. Nee, maar ik zeg het, uh, nee. Niet bloemen, maar met dit. Je, je weet het Gerard. Liefde gaat door de maag. Zo uh, <laughs> We spoelen door de latrine hier en uh, nou ja, we gaan ons best doen. Dankjewel, Geer. Ja, gedaan, ja. nee, jongen. En uh, nou, heel veel plezier vanavond weer. Ja, dus uh, kom al, hè. Bij de, bij de poort. We hebben even wat te doen, dus. De poort ja. vanaf half tien. <laughs> Give mine to you. I need someone beside me. En uh, love is all around. Het is uh, tijd om over te schakelen naar de man die... Uh, nou, volgens mij was het gisteren, of eergisteren, volgens mij gisteren Herman, toch dat je hier was? Ja, gisteren. Gister. Gister, ja, sorry, het gevoel van tijd uh, raak je op een gegeven moment een beetje kwijt. Herman Hofman, de man die uh, naar de Noordkaap is uh, gereden en gelukkig ook weer heel hard uh, terug is gekomen. En meer dan een ton hebben jullie opgehaald. Hè? Het is echt fantastisch. Ja, ongelooflijk ja, bedrag. Ja, echt ik, immens. Ik zag dat jullie ook echt nog de stad in waren geweest gisteravond en uh, dat het allemaal heel erg gezellig was. Ja, we zijn naar dat, dat kroegje geweest dat heet uh, de Getver. De, de Getfer. Ja, Na de Getfer zijn we geweest. Ja, nou ja, maar daarom verbaast het me dat je nu toch weer fris en fruitig achter de microfoon zit. Ja, nee, helemaal niks. Aan. Maar uh, wij zijn er zeer benieuwd naar, want Herman Hofman is ook klaar voor een nieuwe series Request Update. 3FM Serious Request. Update. Gisteravond werd de Gouden Lookie uitgereikt. Dat is de prijs voor de beste en uh, de leukste televisiecommercials. Art Roy Akkers die wist gisteren al te melden dat de opbrengst van alle stemmen naar 3FM Serious Request zou gaan. Arjan Buurman van de Ster die kwam vandaag met de uitslag. Er is goed gestemd en ik kan jullie vertellen dat we 11.000 euro gaan overmaken. En Elf op die manier bijdragen aan uh, jullie mooie doel. Ah, fantastisch. 11.000 euro namens de Ster. Super bedankt de Wijnand, die zijn tijdens Series Request de Playboys van 3FM en trekken door heel Nederland om daar van elke toiletpot die ze tegenkomen een donatiepunt te maken. Ze waren in Amsterdam gisteren op de, of vandaag op de kerstmarkt en kwamen daar de echte kerstman tegen. En er wordt al gul gegeven. De kerstman die staat al klaar. Meneer de kerstman? Ja, goedemiddag. U moet ook naar de wc, hè? Ik moet ook naar de wc, oh. inderdaad. Gaat het opleveren? Uh, 200 euro, Twee. Voor, uh, 200 euro voor, de, uh, voor de wintermarkt hier in Amsterdam op dat Damrak. De eerste donatie is al binnen voor de Playboy's, want de wintermarkt die geeft al gelijk 200 euro, een groen briefje en twee oranje gele. Nou, dit gaat lekker. Ja, ik denk dat die kerstman er wel gebruik gaan van gaat maken, zoals hij er nu mee. uitziet met zijn met zijn 200 euro. Uh. Als je wilt dat Barend de Weiland ook op jouw toilet gaat zitten... ga dan naar 3fm.nl slash toilet. En dan Bart Arends. Die is de hele week te vinden in het callcenter om in de gaten te houden... welke platen er het meest aangevraagd worden. Uh, maar hij kreeg ook uh, vandaag hulp van NOS-nieuwslezer Fleur Wallenburg. En die kreeg meteen een heftig verhaal voor de kiezer. Er kwam een, uh, een verhaal hier binnen uh, van een vrouw die in Afrika woont. Um, uh, zwanger was, maar toch naar Nederland wilde komen om te bevallen. Omdat ze dacht, nou, dat is toch veiliger. Um, en heeft in Afrika een vriendin uh, wonen.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 Update. Tot zover de update. Uh, ik ben er om half zeven weer. Ja, gezellig. We kijken ernaar uit. Dankjewel Herman. En uh, nou, Leuk om uh, dat allemaal weer terug te horen natuurlijk. Want je zou bijna vergeten wat er allemaal in korte tijd gebeurt. Dan nu om drie over half vier. Verkeersinformatie waar, Erwin de Hart, staat het vast in Nederland? Nou, het staat op verschillende plekken vast, Koen. 75 kilometer in totaal, 15 oh. files. En ik zal de ergste de opnoemen. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... sta je zomaar in 5 kilometer file tussen Maastricht Airport en Knoop het Kruisdok. 7 kilometer op de A12 Utrecht richting Duitsland... tussen Arnhem Noord en Duiven. Uh, de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar reden drie auto's op elkaar. Of vier auto's zelfs op elkaar. Tussen Knoop het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Nu ook 7 kilometer file. De weg is dicht. Maar je kan wel via de af- en oprit langs. Dan is het omrijden richting Den Haag helemaal geen gekke optie. Bij Knoop het Kleinpolderplein. Dan volg je Gouda. Via de A20 ga je naar Gouda. Dan keren daar. En dan de A12 naar Den Haag natuurlijk. Andere kant op richting Rotterdam. Staat op de A13 6 kilometer file. Tussen Knoop het Iepenburg en Delft-Zuid. Een ongeluk op de a 27 Breda richting Utrecht zo'n voor 4 kilometer file bij Lexmond. Daar is ook de linker rijstrook afgesloten. En een hele lange file ook op de A27 richting Gorkum de andere kant op. Dus 12 kilometer tussen Hagenstein en Noorderloos. 6 kilometer file op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Afrit Epe door een ongeluk met drie auto's. De rechter rijstrook is dicht. Ze moeten even de weg schoonmaken. Ja, het is nog best wel druk eigenlijk. He? Ja, het is vrij druk. Ja. Oh, ik zou er bijna een file voor gaan draaien. Maar dat misschien later. Dankjewel ja, wel. Ja, wel. Dit is moment om even te gaan bellen natuurlijk. 09 is het nummer natuurlijk. is het nummer natuurlijk. En ons ze zitten, zitten voor je klaar. Hallo. Als je nu belt naar 3FM 0909-1336, gaan we je plaat draaien. Dus 0909-1336 voor het callcenter of via de site 3FM.nl. deden ook Daphne, Raymond, Mirjam, Melanie en Rick. En zij vroegen allemaal deze plaat aan voor een mooi bedrag. Dit is Kensington met Home Again op 3FM. You, ever, won't stop it or you be left here. It's coming and it won't be I'm Dan krijg je toch een heerlijk kerstgevoel van Michael Bublé. En uh, Christmas voor Joyce de Voogd uit Rotterdam voor 10 euro. En Mario Walravens voor 25 euro. Dank, dank, dank voor uh, de mooie geldbedragen die binnenkomen. Voor, voor, ja, request. Muziek, dat is de basis van 3FM Machines. Request, aan, uh, vraag en plaat aan uh, voor geld. En, uh, ja. Doe je hele mooie dingen mee. Je steunt daarmee het Rode Kruis. En we weten inmiddels waar we het dit jaar voor doen. 800.000 kinderen die jaarlijks komen te overlijden aan de gevolgen van diarree. Laat uh, dat aantal gewoon even op je inwerken. 800.000 kinderen per jaar. En met uh, eigenlijk een paar hele ja, simpele dingen. Gewoon echt simpele dingen zoals zeep. Hè, hoe simpel we het hebben. Uh, kunnen we dat aantal al uh, met de helft terugdringen. En daar doen we het voor dus. 3FM Cheers request dit jaar. Uh, 1 euro. Voor 1 euro kan een kind een maand lang de handen wassen. Om maar even een idee te hebben. Hier bij de brievenbus van het Glazen Huis. Twee mensen met, ja, met een check. En dan ben ik altijd toch even geïnteresseerd natuurlijk. Want uh, ik ben dan heel erg benieuwd wat erop staat. Maar heel slim, jullie hebben hem omgedraaid. Uh, stel, stel jezelf even voor, wie zijn jullie? Hallo, mijn naam is Hilde Koenis van Eurofiber. En Rudy de Visser, ook van Eurofiber. En wat is dat precies voor een bedrijf? Eurofiber is een, uh, een glasvezelbedrijf uh, die betrouwbare uh, verbindingen levert aan, uh, aan de zakelijke markt. En zo ook, uh, ook uh, aan het Glazen Huis. Voor het zevende jaar achtereen sponsoren en leveren wij de glasvezelverbindingen uh, van het Glazen Huis. En uh, daarbovenop wilden wij dit jaar nog een, uh, een extra donatie uh, ah, okay. doen. Oké, want glasvezel even, want dat is natuurlijk een technisch dingetje, maar daar kun je heel snel over internet de verbindingen leggen. En dat gaat allemaal echt razendsnel. Niet te vergelijken met een simpel modempje of je wifi verbinding thuis. Alle televisiesignalen, radio, internet... en ook het callcenter uh, wordt aangesloten op het netwerk. Precies. Zodat iedereen thuis uh, via zoveel mogelijk kanalen deze actie kan volgen. Ja, voorlopig zijn we nog niet uitgevallen, dus het gaat allemaal nog helemaal top. Dat gaat ook niet gebeuren. Ja, ja nou, heel goed. Ja, ik ben toch benieuwd, wat staat er op die check als ik vragen mag? Het is wel een beetje onbeleefd natuurlijk om om geld te... Zo, hoppa, 10.000 euro eventjes. Heel erg bedankt Eurofiber draagt 3FM Series Request een warm hart toe... en levert ook dit jaar de glasvezelverbinding van het glazenhuis. En dank jullie wel voor dit prachtige bedrag. En laten we hopen dat we inderdaad gewoon in de lucht blijven, maar daar gaan we vanuit. 3FM. Serious request. Ja. De Playboys. Inderdaad, gisteren al een lijntje gelegd met de Playboys van 3FM, het zijn Barend en Wijnand. En uh, die trekken door het land om zoveel mogelijk het geld op te halen wat uh, achtergelaten wordt op de schotels op het hey. toilet. En uh, ik, <laughs> ik hoor dat Avicio wordt gezongen, voor mij was dat Barend. Mannen, waar zijn jullie en uh, waar is het dit keer stront aan de knikker? Ja, ik weet niet of je het kan horen, maar we zijn in Hoorn. Laat je horen, horen. Ja, uh, we zijn niet alleen in Hoorn, we zijn in feestcafé Viera. En als je in een feestcafé bent, dan mag het gewoon nog een keertje. Vierra, uh, Viera, laat je horen, we zijn die handjes! Ja. Wat lekker zeg. Hey, ik sta hier naast Angelo. Angelo, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier eigenlijk voor een soort van triple-series request-actie, hè? Ja, klopt. Laten we beginnen met de eerste. Dat de eerste is Barcrux zitten voor het ja. goede doel. Ja. Daarbij gaan we 72 uur Barcrux zitten. Ja. En uh, proberen zoveel, zoveel mogelijk geld op te halen via onze sponsoren. Hoppakee, nou laten we dus uh, de Barkrug zitten. Gisteravond 6 uur zijn jullie begonnen. Ja, klopt. En uh, dat doen jullie met Rob, dat doen jullie met Sam, met Rochelle en met Dorette. En uh, die zitten dus vanaf gisteravond 6 uur al. En tot wanneer moeten ze zitten? Tot, tot aanstaande zondag 6 uur. 6 uur speelman. Oh, uh, heb je dit ooit zo'n zout gegeten? Het is verschrikkelijk op... lijkt me. Het is zwaar of niet, Rochelle? Nou, ik vind het best wel meevallen met een uh, Red Bull ga je er wel doorheen toch? <laughs> Ongelooflijk. En lekker met feestmuziek, want ook die muziek die levert geld op, hè? Ja, klopt. Uh, als je een liedje wil opvragen, zeg maar, kost dat 1 euro. En we hebben meer dan 140 liedjes uh, gedraaid, zeg maar. Dus uh, ja. Ja. Nou, dat is wat ik net zei. Het is een soort van triple-series-sequest-actie, omdat je en door sponsoren, dat NK Barkley zit en wordt gesponsord. Uh, de liedjes, de aanvragen, dit is eigenlijk in het glazenhuis bij Giel Paul Hoekhoel gebeurd, ja. dat, uh, dat levert geld op. En natuurlijk het toilet wat druk bezocht wordt en waar mensen uh, geld doneren om uh, naar, uh, naar het toilet te gaan. Hoe gaat dat eigenlijk? Ga je dan met, met de Kruk naar de wc? Nee, nee, nee. We, zetten, we hebben daar een, uh, op de bar hebben we een hele leuke collectiebus staan en daar doneren mensen hun geld in. En iedereen? Elke gast? Want vanavond is het ook gewoon een feest hier? Ja, nou niet elke gast, dat ligt eraan. Maar het is natuurlijk een vrijwillige basis, maar bijna elke gast doet het. En gezellig, van, vanavond wordt het weer druk, hè? Vanavond wordt het heel druk. Handjes. Gezelligheid. Hé hey, dames, even toi toi toi. Fantastisch dat jullie dit doen, want je, je mag ook afwisselen, hè. Het zou ook kunnen zijn dat je denkt van nou, ik ga even in een hotel. Ja klopt, we hebben een kamer bij uh, de Keizerskroon ja, en daar mag je, als je afgelost wil worden, dan mag je daar heen gaan. Ja, fantastisch, ze zitten hier al vanaf 6 uur gisteravond. En tot zover de nee, verbinding. We gaan ook zelden verleveren. Hoor je, het, oh, nee, Hoor je nog één keertje, laat je horen van Facebook VVR dan. Maar man, doe nog maar een rondje, want ze moeten ook naar de wc zo, hè? Ja, helemaal goed. Gewoon vol gooien. En vergeet het niet, ook hier kun je naar het toilet, 3FM.nl, schuin-toilet. Ga naar de play en neem geld mee ja. en steun 3FM Series Secret. En morgen zijn we in de omgeving van Enschede, dus heb je een wc en uh, kan op werk zijn de voetbalvereniging, waar dan ook, 3FM.nl, schuine toilet zijn wij morgen misschien wel bij jou. Nou, dat lijkt mij sowieso een haalbare kaart, want uh, mensen in Enschede hebben zover ik weet een toilet. Dat hebben we vorig jaar zelf kunnen zien. Morgen zijn ze daar, de Playboys, Barend en Weijland. Enschede en ga gewoon even naar 3fm.nl slash toilet als je er meer van wil weten want uh, ook alle eurotjes en 50 centjes en 20 centjes en 10 centjes die binnenkomen op zo'n schoteltje bij een toilet leveren geld op voor 3fm. Cheers request, goed bezig guys. Dan nu gaan we naar een plaatje aangevraagd door Hella van Muiden voor 10 euro en Eline Mansi, zelfs 20 euro over voor dit ontzettend leuke bandje. Draai we regelmatig op 3fm ook. Het is de 9075 en ik heb er zin in. Chocolate.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 Als je een vaste medewerker zoekt voor een cruciale positie, we vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl Hoe Kip Nederland met Sandra. Hey Sandra, hoe kip jij vandaag? Single. Ach, wat zielig. Nee joh, lekker rustig. Ik heb een rap met kip. Nou, geniet hè. Ja, doei. Kijk op hoe kip Nederland.nl Kip, de meest van zijn stukje vlees. Kip. Bij Kruidvat CB12 mondwater voorkomt en behandelt een slechte adem direct en tot 12 uur lang. Nu voor maar 10,95 plus een gratis mini frisse aanbieding hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Als je na je afstuderen denkt, wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op Randstad.nl Dit is het nieuws van 4 uur snelwegen, iets minder lang donker. Goedemiddag, ik ben Bart Jankunen. NOS om 3. De verlichting op de snelwegen gaat weer aan. Tussen 9 en 11 uur s'avonds. Minister Schultz van Verkeer heeft dat besloten. Omdat vooral veel oudere mensen het eng vinden... om over een donkere snelweg te rijden. Sinds september wordt langs een deel van de snelwegen... de verlichting om 9 uur s'avonds uitgeschakeld. Dat wordt nu dus 11 uur. Voor een relatief beperkt bedrag... Uh, kon ik het uh, wel aanlaten dat licht tussen 9 en 11. Daar zat hem niet de grote bezuiniging in. Als dat nou leidt tot meer veiligheidsgevoel... en misschien zelfs tot meer veiligheid... Ja, dan dacht ik... Laten het dan maar gewoon aan Op Schiphol is een meisje van 13 opgepakt... omdat ze cocaïne in haar lichaam vervoerde. De drugs waren vaginaal ingebracht... maar werden ontdekt bij de 100%-controle...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 De jongen van 16 uit Ruimstong Veer die het computernetwerk van zijn school heeft platgelegd... moet weer toegelaten worden tot die opleiding. Het ROC West-Brabant had hem geschorst, maar de rechter vindt dat niet terecht. In september konden leerlingen wekenlang geen gebruik maken van het netwerk... door zogeheten deedels aanvallen. De jongen gaf toe dat hij daar verantwoordelijk voor was... maar zei daarbij dat hij de kwetsbaarheid van het netwerk wilde testen. Hij is blij dat hij nu in ieder geval weer naar school kan, zegt zijn advocaat. Ik heb hem vanochtend gesproken, althans zijn moeder... ...en het, uh, de uitspraak van de rechter medegedeeld. En uh, ja, hij was er erg blij mee uiteraard. Hij wil graag terug, want het is een specialistische opleiding... ...en uh, ja, zit relatief dicht bij, uh, bij huis. Uh, alternatieven waren uh, heel een stuk verder weg... ...dus dat uh, was voor hem uh, toch wel belastend. Uh, hij kon het ook altijd goed vinden met de leraren... ...met uh, andere leerlingen op school. Dus wilde heel graag terug. De officier van justitie bekijkt nog... ...of de jongen vervolgd gaat worden... ...voor het platleggen van het computernetwerk. Dan krijg je nog wat weer. Vanavond blijft het droog en is het zo'n 4 graden. Later vannacht bewolkt en dan gaat het in het westen regenen. Ook morgen best wel wat regen, vooral in het westen en noorden. En dat alles bij een temperatuur van 6 of 7 graden. En dat was het, maar er is nog meer op nosop3.nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. ANWB-verkeersinformatie met een slordige 80 kilometer alles bij elkaar... en files is het een vrij normale avondspit. Er gebeuren wel veel ongelukken, hoor en daardoor ook files op de A1... bijvoorbeeld Apeldoorn richting Hengelo bij Deventer-Oost. Daar ging het mis. Er staat nu 5 kilometer tussen Twello en Deventer-Oost. De weg is vrij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht heb je een lange wachttijd... als je in de file staat tussen Maastricht Airport en Knoop het Kruisdonk. De file is 5 kilometer lang. A13 Rotterdam richting Den Haag. 7 kilometer nog steeds tussen Knoop Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er zijn drie rijstroken afgesloten doordat uh, drie auto's op elkaar reden. Je kan maar beter omrijden voor Den Haag via de A20 en dan de A12, dus via Gouda. De andere kant op, op de A13, richting Rotterdam, staat 6 kilometer file tussen knoopend Ippenburg en Delft-Zuid. Op de A27, Breda, richting Utrecht 7 kilometer tussen knoopend Gorkum en Lexmond. Dat komt uh, door weer een ander ongeluk. De weg is weer vrij. De andere kant op, richting Gorkum, op de A27 staat bij Noordeloos 5 kilometer file. En de A28, Amazon voor de richting Zwolle. Daar zijn ze het asfalt aan het schoonmaken bij Afrit Epe... nadat daar een ongeluk was gebeurd tussen Harderwijk en Afrit Epe. 8 kilometer file. De linker rijstrook die is dicht. En voor de richting Zwolle kan je omrijden bij Knopend Hoevelaken... via Apeldoorn. Hulde aan alle Nederlanders die veel bewegen, gezond eten en bewust leven...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 Ook apothekers en tandartsen gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Een heerlijke avond vol slavinkjes, shawarma, hamburgertjes, gemarineerde kipstukjes en chipolata worstjes. Pak extra lekker uit met onze complete gourmetschotel. Nu blijven in prijs verlaagd. 750 gram voor maar 4,99. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw in snel. ABS Autoherstel. Dit is Pat van de band Train. Ik hey, ben Niels Geusbroek. Hallo, Gavin DeGraw hier. Please help 3FM en send in your serious request. 3FM. Nu, Koen Zwijnenberg. Serious request. 3FM. Dankjewel Tom, Monique, Erik, Saskia, Michael, Manu en vele, vele anderen voor het aanvragen van deze toplaat van Gavin De DeGraw. Je hoort Viva La Vida bij 3FM Serious Request. Bye. Rise when I gave the word Now in the morning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 Ik schijn toch net iets met Gavin de Grohl te hebben gezegd. Ja, dat zal de slaap zijn, of het slaaptekort in dit geval. Maar het was toch echt Coldplay, maar dat zal je wel herkend hebben. Coldplay met de Viva la Vida. Goedemiddag, het is hier Leeuwarden. Het glazenhuis hier op het zeiland, wat bepaald geen saai land is. Ik zeg even, hallo Leeuwarden! Oh, en daar gaat dan meteen een deurbel. En Paul die rent er gelukkig ja, meteen zeker toe. wel. Want wie? Dus Obi staat er. Kijk weer nou niet op weer, weer voor de. Zijn. de het is Rigby! Hey, uh, stop jongen, ga ah, leuk, leuk dat je er bent. hé hey, jongens, tof man. Yes. Hey, welkom in het glas huis. Welkom, ja, welkom, welkom, welkom. Hallo, jongens. Hallo. Ja. Ja. Hele bent ja, met komen. Zo is het. Giel zit midden in een uh, chat sessie. Die is even druk uh, druk bezig, maar. Uh, ik hoorde hem net uh, kletsen over... Ik okay, Christophe gelijk naar het sapje ook. Oh, wat ziet dat te smerig uit. Jongens, wat heb ik met jullie te doen? Kijk nou. Nou ja, dank je. Ja, nou ja. Oh, wat een helden. <laughs> ja, hoeft op zich niet, want uh, ach ja, we zien een klein beetje af. Maar we weten waar we het voor doen en dat is natuurlijk het aller, allerbelangrijkste. Maar jongens, wat leuk dat jullie zijn. Welkom in het glazen huis. Ja. Ja, wel vaker geweest hè. Dus op zich, ja, qua line-up of qua opstelling is het niet heel anders dan normaal. Behalve, behalve de mensen voor de deur natuurlijk. Het blijft natuurlijk een feest. En die vriezen, dat zijn natuurlijk echt uh, koningen. Ja, ja. Zo ik weet niet, is het, is het koud buiten eigenlijk? Ik, ik, Hebben jullie zo'n heel even, heel even een klein beetje te springen? Gewoon omdat het kan? Oké, okay, nou dan doen we dat gewoon even, ja, goed, even, heel, even heel snel, omdat het leuk is. Ja. Hoppa. Dat kan hoger! Ja, en dan stoppen we ook meteen, want uh, als je wil horen moet je maar gewoon aanvragen. 09091336 of uh, via 3fm.nl uh, Rickby is binnen, dat is mooi. Ik denk zomaar dat jullie iets gaan spelen. Nou, misschien. Oh. Er is een gitaar, er staat een piano, we hebben zijn spelen. er zijn kerstbellen. Er zijn kerstbellen. Ja, ja. Oh. Nou, kijk. Ma maar ga je, ga gaan jullie het kerstliedje Dan doen. gaan we het kerstliedje ah, ah, ja, Echt oh. waar, ja, ik, ik vind jullie sowieso leuk, maar dat kerstliedje, dat is echt wel gewoon een schot in de roos. Het ja, past een gewoon zo bij ons waar we nu zitten, dat we denken please come home. Dat bedoel ik, ik snap dat een vriendinnetje thuis zit en denkt ja. Nou tof, ga ja. lekker zitten, doe alsof je thuis bent, even soundchecken. Willen jullie wat drinken jongens? Er staat hier een soort. Ja, ja. ja, ja. We durven het bijna. Nee. Nee hoor. Nee, het is goed zo. Paal nog iets. Giel? <laughs> nee, doe maar wat eten. Ja, zeker. Oh. Kle klein broodje ja. Ik neem met tequila. tequila ja. it makes me happy. Oh tequila, it feel fine. <laughs> Verstanden. Die buitenmicrofoon is open zetten. Er staat een man met die helemaal toeter volgens mij. Ja, zeker. Gaan we straks even checken. Er staat inderdaad iemand met een toeter. Ik noem het gewoon een trompet voor de deur. Oh ja. Maar eerst even Karin bedanken. Karin. Hoi. Kom. Hoi. En deze was voor jou. <lacht> ja, toch? Dank je. Want uh, jij vroeg hem aan. Uh, even checken. Heb je gebeld of heb je het via de site gedaan? Ik heb het via de app gedaan. De app zelfs. Hey. Ja, wel. Wat goed. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want ik, uh, ik weet dat we een 3 vm app hebben. Maar ik heb uh, niet via de app gedoneerd eigenlijk. Of een plaat aangevraagd. Maar dat, ging dat makkelijk? Ja, gaat hartstikke makkelijk. Ja hoor. Nou, goed, om te weten, goed om te weten dat het kan via de 3 vm app. Kun je ook een ja. plaat aanvragen. En daarmee 3 vm ondersteunen. Om ondersteunen. te bedankt Karin. Hoeveel mag ik noteren voor Sandro Silva en Quintino met Epic? 10 euro, Koen. Nou, heel lekker. Dankjewel Karin. En een fijne dag hè? Ja, hetzelfde gewenst. Succes verder jullie. Gaat lukken. Doei doei. Doei Moi. En inderdaad, Paul, jij met je scherpe ogen nou, hoor. ziet uh, dat daar buiten iets, uh, iets, iets leuk staat. Hallo, dames! Hallo! Hallo. En een uh, meneer, jullie horen bij elkaar ook? Ja. ja. Kom iets dichter bij de microfoon staan, want dan kunnen we jullie goed verstaan. Ik zie oranje hesjes, ik zie mijn vlag en het allerbelangrijkste, een check. Ja. Uh, even vertel, wie, wie zijn jullie? We zijn van het Friesland College. Het Friesland College. Ja. Oké, okay, heel goed. Oh, jullie zijn met veel meer nog. Hallo allemaal! Ja. Hallo! En daarachter, ook helemaal daarachter staat nog een hele groep. Wat leuk. En wat hebben jullie gedaan? Want ik zie als die komt op de check een fantastisch bedrag staan. Nou, wij zijn van Herenveen uh, naar Leeuwarden gelopen. Dat is maar liefst 35 kilometer. Zo. So. En dat heb je, jullie hebben natuurlijk die kilometers laten sponsoren. Ja. En met hoeveel mensen hebben jullie dat gedaan? 54. 54. En um, welk bedrag heeft dat opgeleverd? 6700. 6700 euro oh, hoor, oh, ja. Echt heel erg mooi. Heel erg mooi. En, en, en de, ja, de trompet. Ja, ik wil dan toch even een uh, moppie horen. Wat zullen we eens doen? Iets van een, een Fries volkslied of zo? Kunnen we dat met z'n allen? Ja. Moet wel iedereen heel hard meezingen, hè? Dat gewoon de mensen thuis het ook allemaal kunnen horen. Ah. Wees trots op de provincie. Ik zeg één, twee, drie... Mensen te tellen die meezingen. Ja. Ik kom nog niet tot twee eigenlijk. Oh wel de wel, ja ja, ja. Ah, ja. Juist. Dat kan harde mensen. Kom op. Ja, heel mooi, heel mooi. Ik zou zeggen, applaus voor jezelf. Dank jullie wel. En zo klonk daar gewoon ineens het Friese volkslied. Ja, dat hoort er dan toch ook bij hier in Leeuwarden. Want daar zijn we met het huis Zeiland. Of het Wilhelminaplein. Dat is een plein met een dubbele naam. Dat is ook wel handig. Ja, we vroeger stonden op de neuden. En dan was het het neuden of de neuden. Het was altijd moeilijk om uit te spreken. En hier heb je gewoon twee mogelijkheden. Ja, lekker makkelijk. Uh, we gaan daar uh, wederom een aangevraagd plaatje. Uh, Ivar heeft hem aangevraagd via 3fm.nl. Het is Jack Johnson met Upside Down. Voor het mooie bedrag van 10 euro. Dank je wel.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 We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste Will it all keep spinning, spinning, round and round and upside down Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's? Is this how it's supposed to be? Jack Johnson en uh, Upside Down. Terwijl hier op de achtergrond in het uh, glazen huis de jongens van uh, Rigby hoort uh, soundchecken. Die gaan er straks uh, daadwerkelijk optreden. Maar uh, het klinkt uh, nu al uh, heel erg goed. Ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken om uh, het volgende te melden. Ik begrijp dat er behoorlijk wat files staan uh, in het land. Uh, we hebben een filelied. En uh, dat draaien we natuurlijk altijd. In de Koen is show. In dat tijdstip zitten we nu zo rond half vijf. Uh, als jij op het filelied wil bieden, dan kan dat natuurlijk ook. Mag je gewoon even een sms'je sturen en vier keer drie... Laat in ieder geval even weten wat je over hebt voor het filelied. Want ja, alles kost geld in het glazen huis. Dus als we het filelied draaien, uh, uh, dan ook. Maar laat het even weten, want ik zou het in ieder geval wel leuk vinden... om uh, iedere die in de file staat even een hart onder de riem te steken. Meryl Molenaar, 10 euro voor de Arctic Monkeys. Dankjewel. wel.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 Right. I need a partner Well are you out tonight It's harder and harder to get you to listen More I get through the gears And cable Baby, why you only call me when you're hot? Hi, hi. Uh, why'd you only call me when you're high? Van uh, de Arctic Monkeys hoorde je. Maakt uh, de tijd even zien. nou ja, precies half vijf. Mooie tijd om over te schakelen naar een paar meter hier achter het glazen huis. Want daar zit je klaar, Bart-Jan Kuhne met de NOS op 3. Goedemiddag mannen. Door de brand in Deventer vanochtend zijn 20 mensen dakloos geraakt. Ze woonden in de appartementen die compleet werden verwoest door de brand daar. Die appartementen waren gebouwd in drie historische panden. De brand begon in een geelroom. En toen ging het razendsnel, vertelt deze geschrokken bewoonster. Het begon toen ik keek was het gewoon nog beneden. En zag je het echt in het pand branden. Uh, met dat ik mijn vriend gewaarschuwd had en keek, toen kwam het gewoon naar buiten zetten. En toen vloog het ook al snel naar de verdieping erboven. Twintig mensen zonder huis nu, er zouden veel studenten onder zitten. En tientallen anderen moesten worden geëvacueerd. De eigenaar van die grillroom in Deventer heeft geen idee hoe die brand is ontstaan. Het is heeft er gebrand, zo te zien. Maar ja, ik hoop dat niemand ging doden of zo, dat is belangrijk hè? Maar jammer. Een en al kerststress dan op de weg, in de supermarkten en uiteraard ook in de lucht, nu de kerstvakantie op het punt van beginnen staat. Op Schiphol moesten dit, moesten dit kerstweekend 400.000 passagiers door de gates. Het stond vanochtend al vol. Ik zat mijn vriendin te wachten. Waar komt ze vandaan? Uh, Filipijnen. Wie staat u te wachten? Op een van mijn kinderen. Die komt uit Daman, in Saudi-Arabië. Ik wacht op mijn vriend. Ja, dat dacht ik al. Ja, die komt uit Australië. dus. En dan moest hij naar Nederland komen om kerst te vieren. Ja, dat is de eerste keer van hem ook in Nederland. Gelijke vuurdoop, op met de familie. Heh. <laughs> Stress is er zeker niet meer voor de bezoekers van Series Request. Arriva zet namelijk extra treinen in van en naar Leeuwarden. Ook worden bestaande treinen verlengd, eh, verlengd, hebben ze net bekendgemaakt. Afgelopen woensdag, na de start van de actie, was de trein naar Groningen zo vol dat mensen op het perron in Leeuwarden achterbleven. Nou, we hadden al wel gerekend op duizenden reizigers hoor. Dat, eh, kijk, exact kun je dat nooit helemaal inschatten. We hebben veel extra capaciteit ingezet. Het gaat er nu goed, de goede sfeer, is goed in de treinen. Het is ook een ontzettend leuk evenement, dus eh, laten we de sfeer ook leuk houden. Wij Zorg in ieder geval voor extra capaciteit. En uh, um, nou, laat de reizigers daar ook uh, vooral gebruik van maken. Nou, die belofte staat. Arriva rijdt vanuit de Friesehoofdstad naar Harlingen. Stavoren sneek en dus ook Groningen. Ja, mooi. Dankjewel, uh, je Graag gedaan. Ja, ik zit beter te luisteren, hoor. maar uh, die jongens van Rigby zijn hier natuurlijk ook nog aan het soundchecken. Ja. Hey, en het, het hokje, ik maakte er gisteren een opmerking over, was overigens helemaal niet lullig bedoeld of zo, maar het galmde een beetje. Maar dat daar heb je meteen wat aan gedaan. We ja, hebben een complete dekbed aan de wand gehangen en uh, gordijntjes en zo. En Arno heeft een extra dikke trui aan, dus uh, het komt helemaal goed jongen. Ja, uh, <laughs> Dankjewel. En uh, Tot graag. later. Uh, tot zover Bart-Jan Kunen. Dan nu door naar uh, het verkeer. Erwin de Hart, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat, nou ja, ik hoop het niet voor de mensen die er last van hebben, maar ik hoop het wel. Dan kan ik straks maar file liedje draaien. Is het druk? Nou, het was er uh, net was het drukker. Er waren een hoop oh. ongelukken gebeurd. Uh, waarschijnlijk door de laagstaande zon. De zon die nu bijna onder is zo te ja. zien. Ja. Um, dus er zijn nu uh, staat nu 60 kilometer file en uh, daarnet was het 80, toen was het even druk. Um, het, ja, je mag altijd dat file liet rijden natuurlijk als ah, staat. Heeft het Het levert geld op hè? Precies. Ja, natuurlijk. Ja. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht kunnen ze dan meezingen. Er staan ze namelijk 7 kilometer lang vast tussen Maastricht Airport en Knoop het Kruisdonk. De wachttijd is zeker een half uur daar zo. Uh, de A10 ring Amsterdam-West-Richting richting Dat is de Koentunnel dicht door een ongeluk. Het is niet de eerste keer natuurlijk dit jaar. En uh, is misschien ook niet de laatste. Maar in ieder geval is hij dicht tussen Oostzaanenwerf en Westpoort, A10. En het verkeer moet omrijden via de Zeeburgertunnel. Hij was ook even dicht uh, richting Zaanstad. Maar die, is weer, uh, die weg is weer open. Op de A27 Breda richting Utrecht nog vier kilometer te gaan tussen het gorkum en Lexmond in de file. Uh, de weg is daar weer vrij. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat vijf kilometer tussen Harderwijk en het Elsbeek door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Dat was die. Ja. Dankjewel erwin de Hart bij de ANWB en ja dit is dan dat moment. Het levert geld op. Ik zag een hoop sms's binnenkomen voor het fileli. Sta je in de file met z'n allen op een rij, Starend als de bielen, dan ben je niet blij. Wat doe je dan eigenlijk? Doe een raampje open, Zwaai wat om je heen. Er iemand Oké. Okay. Ben je niet alleen? Ik ga ook even naar buiten zwaaien. En zwaai. Even naar de mensen zo voor het glazen huis zwaaien. Kijk of ze terug zijn. Ja, gebeurt. Heel goed. Happy En die fijne file is hopelijk heel snel voorbij. Sterkt als je in de file staat. En wij draaien platen. En ik heb echt een ongelofelijk bedrag van juf Jacqueline Kramer uit Dordrecht. Met alle kinderen van groep 7 van school West. Hebben we vier weken het lesprogramma gevolgd over kindersterfte door diarree. En dat levert 570 euro op voor 3FM Series Request. Voor deze plaat ook. USA for Africa. We are the world. There comes the time.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 Make a change We all are all a part of God's great big family And the truth You know love artiesten die meededen aan USA for Africa en We Are The World. Dat zijn er heel erg veel. Het levert in ieder geval een prachtig geldbedrag op X. Ik noem net al die 570 euro van juf Jacqueline Kramer, maar 10 euro van Rogier. 25 euro van Marie-José, 10 euro van Chantal, 10 euro van Manuel. En zo gaat het door voor één mooi, ja, ik wou zeggen één simpel liedje. Maar ja, een liedje kan natuurlijk zo ontzettend veel betekenen. Hier buiten het glazen huis. Straks gaan we naar Rigby, maar ik wil even deze dames checken. Hallo! Hallo. Hallo. Want, uh, ja, behalve de dames, ook leuk, maar er uh, staat hier een... Uh, ja, wat hebben jullie meegenomen? Wat is het eigenlijk? Dit is het grootste bullshit verhaal ter wereld. Het, <laughs> het grootste bullshit verhaal ter wereld. Ja, iedereen kon voor 2 euro een zin opschrijven. En dat was een van de acties uh, die M&P van de HVA heeft uitgevoerd... en geld mee heeft opgehaald. Even kijken. dat is heel groot. Het, nou, het is echt een ding, ja, voor als je er geen beeld bij hebt... maar hij is echt uit, uitrolbaar ook. Ja. Hoe lang is die hier? Ik denk een medetje of 10? Oh, 5. Nou ja, het is echt ongelooflijk. Ik ga even wat, even wat lezen wat erop staat. Rob de Nijs is nog wel in. Staat er bijvoorbeeld op. Ja. Uh, dat meen je niet. Echt. Ik ben boos. En ze staat tegenover me en liegt gewoon echt in mijn gezicht. Volgens mij is ze schizofreen. Ja, het gaat inderdaad nergens over, hè? Nee, nee. nee. <laughs> Wat is jullie favoriet? Wat, wat uh, Welke uh, voorbij is gekomen? Ik zit in bad met slagroom. Oh ja. Ja, het slaat ook nergens op. Nou ja, als je er lang over nadenkt, wordt hij heel diep hoor. Ja. Ik zit in bad met slagroom. Hé hey, dames, wat, wat heeft dit bullshit verhaal ons opgeleverd? Het bullshit verhaal heeft 180 euro opgeleverd. En de HVA heeft in totaal 4500 euro. Op. 4500 euro. Ik zeg, applaus voor jezelf. Leuk gedaan, dankjewel hè. En, en ondertussen hoor ik een, een hoop kabaal ook. Kijk. Het glazen huis wordt vernieuwd, maar voor de goede zaak, want we hebben één brievenbus. Dat is mooi, maar er komt een tweede brievenbus bij. Jawel, ja. En dat is, uh, dat is toch wel leuk. Paul, die gaat even volshoog ja. te nemen bij uh, brievenbus 2, die nu wordt aangelegd. Kijk je uit voor je vingers. Kijk even op je vingers, dat je ze niet afzaagt. Ja, er wordt keurig weer de lijntjes gezaagd, Koen. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat er nu al een tweede... Ja, ik zeg nu al, want het is natuurlijk eerder gebeurd bij andere edities. Maar dat er nu al een tweede brievenbus nou, moet komen, we zijn maar net bezig. is een goed teken. Dat betekent ja. dat, uh, nou ja, dat je weer minder lang hoeft te wachten hier bij het glazenhuis. Een tweede brievenbus wordt gemaakt en ondertussen kijk ik naar links. Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn een half uurtje geleden hier het glazenhuis binnengekomen. De vrienden, mag ik wel zeggen van Rickby nogmaals jongens. Echt heel tof dat jullie hier zijn. Het is een eer. En ik zie dat je je gitaar, Chris, hebt gepimpt met een paar mooie... Ja, goed, hè? Ja, dat ziet er best nou, wel uit. Nou moet over. ik zeggen, dat is wel luiheid, want dat is de artwork van ons vorige album nog. <lacht> oh, ja, verdomd, ja. ja. Dus het is niet heel erg slik over nagaan. Maar goed, ja, het is een mooi kleurtje, toch? Maar, maar als je het er aftrekt dan uh, mol je je gitaar of zo. Dat is het ook wel een beetje, dus ja. het is ook geen weg meer terug. Nee. Ja. Ja, het ziet er mooi uit, het kleurt leuk. Ik zet mijn zonnebril op om naar te kijken. Ja. En uh, uh, ja, jullie gaan de kerstting spelen. ja. Please Come Home. En dat is toch een beetje toch voor deze donkere dagen. Nee, zeker. Met ik deze uh, actie. Ik Praat. laat de sneeuw neerdwalen hier op het glazen huis. En ik kon er aan. Please Come Home. Dit is Rigby Live. I tell the world. It's getting better now. To all all come over now. I tell my friends that I'm fine without her, but it's Christmas night and I'm all alone. No one night stand, slept on the couch again. The lady's man, but not with you inside my head. dat Chris, jullie hebben dat echt gewoon gratis op internet gegooid, hè? Ja, kan je van SoundCloud afhalen. En ik vind wel dat als iemand hem nu van SoundCloud haalt... dan doneert hij natuurlijk ook wat. Juist. Juist. Jij weet hoe het werkt hier. Jongens, onwijs bedankt, hè? Echt degenen dat jullie wilden komen. Maak een van. Ja, we doen ons best. Uh, Ripbeaters live hier in het Glazenhuis. En uh, vraag ook die kerstplaat gewoon aan. Wat een leuk liedje is dat. 0909-1336, telefoonnummer van de callcenter. Deze is aangevraagd door Mart Groot. Wij vragen de nummer aan voor ons pasgeboren neefje. Riff van zes dagen. Die ligt op dit moment te knokken voor zijn kleine leventje in het LUMC. En daar staan we nu op dit moment bij stil. Met deze plaats van Destiny's Child. Dit is Survivor.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 En survivor 3FM. Serious request. Kom in actie. Ja, onze Klaas van Kruisten. Die uh, cross het hele land door op zoek naar eigen acties die uh, luisteraars organiseren. Voor 3FM Serious request. Klaas die probeert iedere dag. Met een bus vol helpende handjes. Langs te gaan bij acties die mensen dan voeren in het uh, land. Uh, Klaas vanmorgen was je nog bij basisschool. De tandem. Uh, kinderen van de groep 7 en, uh, en 8. En nu, ja, ik heb begrepen en ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ga me omdraaien, want ik kan ook meekijken. Er is beeld van. Het ziet er nu al spectaculair uit wat jij gaat doen. Jij staat, of je zit liever gezegd, op de rand van een zwembad. Ik zie allemaal uh, kinderen om jou heen. En het ziet eruit uit alsof je gaat duiken. Ja, nou weet je, ik ben aangekomen in Arnhem. In uh, zwembad, de grote koppel. Ik moet zeggen, ja, ik heb handjes, maar ik ben een beetje outnummerd. Want de vrijwilligers zijn ook met grote getallen aanwezig. Laat je, je horen? Yeah! Heerlijk, die Jel, die, die hou ik er lekker in. Maar onze vrijwilligers helpen jullie, hè? Ja, dat klopt. Um, we zijn bezig met een hele grote actie. 24 uur lang uh, alles wat met duiken te maken heeft en met water. En uh, onze vrijwilligers zorgen ervoor dat jullie kunnen eten als vrijwilligers? Dat klopt. Ze zijn druk bezig met broodjes smeren, zodat wij straks in ieder geval een lekkere maaltijd hebben. Hey, 24 uur is dit zwembad open en 24 uur worden er allerlei dingen gedaan rondduiken. En daar kan iedereen gewoon aan meedoen. Hè? Wat doen jullie zoal? Uh, we hebben onder andere voor de niet-duikers intro duiken en een auto te water. En voor de duikers hebben we een kerstdiner, kerstboom optuigen, uh, spinnen, ijsduiken, nette training, noem maar op. En dan denk je van dat kost grof veel geld. Uh, dat zou op zich heel leuk zijn voor Series Request. Maar uh, vanaf hoeveel euro kan ik meedoen? Vanaf 10 euro en het liefst meer natuurlijk. Ja, cool. Ik ben even bezig met een keiharde commercial. Ik vind het te gek en ze kunnen nog wel wat geld gebruiken. Jullie zijn nog goed onderweg, maar wat is het streefbedrag? 10.000 euro. 10.000 euro. Dat zou zo te gek zijn. Oké. Okay. Uh, een kleine demonstratie, Koen. Uh, ik geef jou even de microfoon maar en dan ga ik een masker op doen. want wat is mijn opdracht? Je mag uh, onder water fietsen. Onderwater oh. oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, hou de microfoon maar even bij het luidsprekertje. Ga ik doen. Ik zie nu dat... Uh, die... Want dan kunnen we... Klaas, doet de helm Kunnen we dan gewoon zo, zo Helemaal te gek. Het masker wordt nu vastgemaakt en de geluiden die je nu hoort, komen van een microfoon die in het masker vastzitten. Oh, wow. Onder water is er al iemand aan het fietsen. Dat is dus even de optie hier. En ik laat mezelf nu te water. Oké. Okay. En nu ga ik onder water. En de deuren verandert een beetje. En dan moet ik naar die fiets zwemmen. Ja. En daar zie ik. Dat heb een bloem aan het is. en zitten, ik zit nu onder water, op een sluit, En een aan ja, dit is echt, dit, dit, ziet, dit ziet er zo raar uit. ik heb geen idee wat je het is echt helemaal te gek. En als je enigszins een keer iets wil ontdekken met water... ...ga naar 3fam.nl slash kom in actie... ...en ontdek dit. Kijken voor serieus weekers. 3 ik ga Klaas, echt, je ziet hem in het zwembad onder water... ...en met zijn duikpad aan, is hij aan het fietsen. Ga naar 3fam.nl slash kom in actie... ...als je ook uh, hulp wil hebben van de Klaas. Lekker bezig, Klaas. Ik weet niet of je me hoort, maar ga zo door, jongen. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Etos heeft weer een geweldige kortingknaller. De op-is-op-aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Nu alle Oral-B handtandenborstels en tandpasta voor maar 2 euro. Maximaal 6 per persoon. Alles voor jou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 NOS om 3. De verlichting op de snelwegen blijft toch weer langer aan. Dat heeft minister Schultz van Verkeer besloten. Sinds september gaat op sommige snelwegen het licht om 9 uur s avonds uit. Dat wordt nu 11 uur. Voor een relatief beperkt bedrag uh, kon ik het uh, laten we zeggen wel aanlaten, dat licht, tussen 9 en 11. Daar zat hem niet de grootste bezuiniging in. Als dat nou leidt tot meer veiligheidsgevoel en misschien zelfs tot meer veiligheid... Ja, dan dacht ik, laten we het dan maar gewoon aanlaten. Vooral ouderen zouden het eng vinden om over een donkere snelweg te rijden you <laughs> Op der Schelling is een dode haai aangespoeld. Het is een ruwe haai, zeggen ze bij Natuurcentrum Ecomare. Dat is toch wel vrij bijzonder uh, dat hij uh, aangespoeld uh, wordt gevonden. Hij is 1,20 meter. 20. Nou, een ruwe haai kan zo'n 2 meter halen. En uh, ja, hij, dit soort haaien zijn dus uh, beslist niet gevaarlijk voor mensen. Ze zwemmen wel vlak voor de kust, maar uh, ze zijn niet gevaarlijk. Kort nieuws: de jongen van 16 uit Raamstonksfeer, die het computernetwerk van zijn school wekenlang heeft platgelegd, moet weer toegelaten worden tot dat ROC West-Brabant. De zegt dat helemaal niet vaststaat dat hij verantwoordelijk is voor de schade. Op Schiphol is een meisje van 13 opgepakt... omdat ze cocaïne in haar lichaam had verstopt. Ze werd eruit gepikt bij de 100%-controle en kwam van Curaçao. Meisje woont er ook en reisde samen met een jongen van 18. Hij is niet aangehouden. Arriva zet extra treinen in van en naar Sirius Request in Leeuwarden. Ook worden bestaande treinen langer gemaakt. Afgelopen woensdag, na de start van de actie met het glazen huis... konden reizigers moeilijk uit Leeuwarden wegkomen. En Tini Ruis stopt als trainer bij MVV. Ook assistent trainer Voorn vertrekt bij de voetbalclub uit Maastricht. Aanleiding is de agressie van de eigen supporters... na afloop van de verloren KNVB-bekerwedstrijd tegen woensdag. De trainer had s'avonds zelfs politiebewaking nodig bij zijn huis. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het droog en is het zo'n 4 graden. Later vannacht bewolkt en dan gaat het in het westen regenen. Ook morgen best wel wat regen, vooral in het westen en noorden bij 6 of 7 graden. Dat was het. Wil je zelf het nieuws lezen uit Leeuwarden, check dan de veiling. En oefen ondertussen met het nieuws van NOSOP3.nl. 3FM. Zometeen meer. 3FM. Serious Request. ANWB-verkeersinformatie. Het is minder druk dan uh, gebruikelijk op een vrijdagmiddag. Ondanks het begin van de kerstvakantie. De meeste dagelijkse files staan bij Rotterdam. Bij Amsterdam is de Koentunnel nog steeds dicht richting het zuiden. En dat komt omdat een auto daar eerder over de kop sloeg. Uh, er staat een file van 3 kilometer op de A10-ring noord... richting het zuiden voor de Koentunnel. En de wachttijd is zeker een half uur. Dus omrijden via de Zeeburgentunnel is het devies. Technisch onderzoek is nu aan de gang. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer kwart over zes... vanavond. Ook op de A5 staat het vast. De Westrandweg richting Amsterdam bij de A10. 3 kilometer file. De A28, Utrecht richting Zwolle. Daar is nu een aanrijding gebeurd bij Knoop het Hoevelaken. Tussen Leus de Zuid en Knoop het Hoevelaken. Vijf kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Nou, zoals u ziet. Goed onderhouden driekamerappartement. Mooie grote raampartijen. En een authentieke keuken die in open verbinding staat met de woonkamer. Loopt u maar even mee.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 I'm Ben Howard. We're from the Foo Fighters and uh, please listen to Serious Request. It is the kid, Krantje Poppy. Steun 3FM and do a Serious Request. 3FM. <coughs> nu, Koen Schweinenberg. Goedemiddag. Serious Request. 3FM. chat Maart daarvoor. Dat is natuurlijk heel fijne platen aanvragen, want dan kunnen wij ze lekker wegdraaien. Dat gebeurt trouwens al hartstikke goed. Maar er kan nog meer bij. Wij gaan, uh, nou ja, het duurt nog eventjes, maar vanavond krijgen we uiteraard weer een nieuwe tussenstand. Ja, die van gisteren was echt uh, fantastisch. Echt fantastisch. Meer dan een miljoen na dag 1. En dan bouwen we de spanning toch weer op naar uh, dag 2, natuurlijk. Want op hoeveel staan we vanavond? Jij kunt dat bedrag nu nog beïnvloeden door een plaat aan te vragen. Of eventjes ook naar 3fm.nl gaan. Ik had net iemand aan de lijn die deed dat via de app, via de app, de 3fm app, kun je ook gewoon geld doneren. Hier, voor de deur van het glazen huis, wordt een grote check omhoog gehouden met een, een gigantisch bedrag. En allemaal groene mutsjes voor de deur. Hallo groene mutsjes. Hallo, hoe, hoe is het met jullie? Hallo Koen! Hallo! <laughs> hoe, hoe is het buiten eigenlijk? Ik heb geen ja, idee. Heer, het is prachtig, weg, gezellig hier, geweldig hier in Leeuwarden. Ja, is het leuk? Ja, het is echt geweldig. We kunnen vanavond nog even ergens een hort op. Ja, zeker. Oh, nee. ja, kom ja, maar naar buiten zo. ik zeggen. Ja. Hé, hey, uh, ik zie uh, op, um, ja, op, op de check een fantastisch bedrag staan. Vertel even, wie zijn jullie en wat hebben jullie gedaan? Wij zijn uh, van Hogeschool van Hal We uit onze vestigingen uit Wageningen, Velp in Leeuwarden... en wij een fantastisch bedrag van bijna zeven, meer dan 17.000 euro opgehaald. Meer dan 17.000 euro, ja, precies, 17.261 euro! Yeah. Ja, waanzinnig. En hoe hebben jullie dat geld bij elkaar gekregen. We hebben een veiling gehad. We hebben 24 uur college verzorgd voor onze studenten en docenten. We hebben gegeten met studenten, we hebben geborreld met studenten. We hebben ja, we hebben nog meer, we hebben van alles gedaan hier. Hoor ik geval. daar dat jullie gegeten hebben? Wat zeg je? Ja, Wat ja, hebben jullie gegeten? Oh sorry, ja, dan mag je niet over eten beginnen. Ja, ja dat mag wel. Ja, wel. is dus wel even we lekker. We hebben een heerlijke sapjes gehad. ja. En die vieze groente dingen met knoflook en gemmer erin. Ja, ik kom, komen. ja. ja. Hé hey, jongens, onwijs bedankt. Ja, echt fantastisch. Ruim 17.000 euro staat hier even uh, bij uh, de brievenbus van het Glazenhuis Hogeschool VHL. Dank jullie wel. En Dankjewel, ik zou zeggen... Joen, je krijgt nog extra 265 euro. Ook oh, nog even extra opgehaald voor jullie brievenbus. Nou jongens, ja. fantastisch. Applaus oh, voor jezelf. Dank jullie wel. Hallo. Met wie spreek ik? Ik heb iemand aan de lijn van een ja, kapsalon. Peter. Kom, goedemiddag. Hallo Peter. Hallo. Hoe zit je haar? Geweldig. <laughs> en uh, heb, heb, je, heb je er ook beeld bij? Heb je enig idee hoe mijn haar zit? Geen idee. Oh oké, okay. nee, want anders had ik dat even door jou kunnen beoordelen ja, natuurlijk. Je bent van de kapsalon tentlijn en jullie hebben een fantastisch bedrag over voor de plaat die ik zojuist instart. Uh, vertel eventjes, uh, hoe zijn jullie aan het geld gekomen? Uh, wij hebben een dag geknipt voor uh, Serious Request een dag lang en de opbrengst gaat volledig naar Serious Request. Onwijs bedankt Peter en natuurlijk het personeel van Capstone Tentline. En ja, om welke plaats gaat het? Het gaat om Take On Me van A. Het is een aan dubbelganger van mij, mocht een en Het is een van de mooiste nummers van de jaren 80. Precies. En ik mag noteren een bedrag van? 253 euro. 253 euro. Dankjewel Peter. Oké, succes jullie. Als je haar maar goed zit. Zo is het. Dit is Aha. A.H. In 2004 verhuisde ik naar Ierland en begon series request voor het eerst. Van ver probeer ik het altijd te volgen, maar nu een plaat van deze fantastische Ierse band, een beetje Nederland in Dublin. Bellex One, zijt de band, de great effect is wat je hoorde. Evenals aangevraagd overigens door Jolanda Wending. 25 en 50 euro maakt 75 euro voor deze fijne plaat. Ik kijk even naar links. En dat zijn toch mijn huisgenootjes die ik daar even in weer een belachelijke outfit zie. Paul Rabbring heeft uh, het, de, de Morph-suit aangetrokken. Dus die uh, ook kijk en maakt er ook hele spannende bewegingen bij. Ja, en Leeuwarden reageert direct. <lacht> uh, oftewel, Paul is helemaal in het groen. Die gaat dus eigenlijk wegvallen straks. Want u begrijpt, we gaan richting een nieuwe editie van Veiling TV. Giel heeft wat een beetje stress, zie ik. Ja, ja man, uh, het valt niet mee om klok te zijn. <lacht> ook oh, je bent als klok. Het <lacht> niet gelijk raad. Laat die ventilator maar binnenkomen zou ik zeggen. Oh joh, en ik zie hier een goede bekende op rechts. Uh, zolang die niet in beeld is, ga ik niet vertellen wie er staat, want we gaan ons klaarmaken voor een nieuwe editie van Veiling TV. <laughs> ik zie een ontmoeting tussen, ik zeg het maar gewoon, Spongebob, Nijntje en Giel. Ja, heel leuk. Ga, gaat het nog, Giel? Ja, het, uh, ik, ik denk ook dat ik hallucineer. Ja. Hoppakee, een hoed op. Is het nu al de tijd het voor? Is, ja, gaan oh, het doen? Het niet. ja, ik ben de tijd aan het oh, oh, oh, oh, oh. Maakt niet uit. Ik vind het op zich heel leuk om dit te zien. En Leeuwarden, zijn we klaar voor Veiling TV? Oké, okay, okay, heel goed. Het is een beetje stress, want nou ja, voor de duidelijkheid... Giel is dus Hans Klok, uh, Paul in zijn morfsuit en uh, ja, Spongebob hier ook in het huis. Die ziet denk ik niet zo heel veel. Dus dat dan moet dat ook allemaal even geregeld worden. Het is gewoon stress, maar wat ben je nou op zoek, Giel? Ja de kaartjes. Oh de kaartjes. Jij ze. Oké, okay, heel goed. Paul, ook klaar? Ja. ja, ja. Oké, okay, heel goed. Jongens, redden. We gaan naar een nieuwe editie van, <coughs> maak je klaar, hou je vast, Veling TV. Oh mensen, mensen, mensen, nou nou nou, u ziet gelijk. Hier met mijn tovers. Waar is mijn staf eigenlijk? Nou goed, ik heb ruzie met mijn hele staf. Maar uh, ik ben uh, handklok. Hi. En uh, uh, ik heb een googelhoed op. En. Uh, uh, nou, zal ik daar, eens, zal ik daar anders eens gewoon een konijn uit die hoed toveren? Dat ga ik dan nu uh, doen. Daar zie je niks van. Nou, ongelooflijk! Ongelooflijk Ineens is daar... Uh, nou ja. Uh, wat het leuke is, je wint een gesigneerde goochelset... van Hocus Pocus Hans Klok. En uh, hij geeft dan ook zijn geheime prijs. Natuurlijk alles. Uh, magische kaarten, handboeien, toverstokken. En gesigneerd door Hans Klok zelf. Dus bied hem maar, zolang de klok tikt, op 3fm.nl slash veiling. En dan... Hebben wij. Uh, ja, dit is echt uh, de... Oh, ja, dit is wel echt een toppertje hoor. Dit is namelijk een typisch geval van Spongebob. Ja hoor, Spongebob is gewoon uh, te boeken. Uh, Want wat je wint is niet normaal. Spongebob komt je huis schoonmaken. Ik zweer het je. Er mag gestopt worden, dames. Uh, heb je schimmels aan de muren? Stofwolken in de kamer? Spongebob komt bij je langs. En je kan hem knuffelen als je wil, is echt. Oh, oh god, oh, god, oh, god. Uh, En, uh, nou ja, waar wacht je eigenlijk nog op? Gewoon Spongebob bij je thuis. Dat kan allemaal op 3fm.nl slash veiling. Oké. En dan, last but not least. Ongelooflijk, dit is wel echt een toppertje. Want wij hebben kaarten. For One Direction! Nee, echt zonder gekheid. Dat is top. Je kan meezingen met de best song ever. Is dat de One Direction poppetje? Oh, te gek. Uh, ja, uh, als jij de krullen van Harry in het echt wil zien... en ook op zijn hoofd, dan kan dat uh, in de Amsterdam Arena dus. Want daar staan ze. Maar dat is helemaal uitverkocht. Waar... Nee! Nee! Ik hoor net dat er één lid uit One Direction is gestapt. Maar dat maakt niet uit. Als jij er maar bij bent, uh, 3fm.nl slash Veiling. Voor dus de laatste kaarten van One Direction. Uh, <laughs> Gaat het goed, Paul? <laughs> Oké. Okay. Uh, nou ja, ik, eh, volgens mij was dit het. Stop op het hoogtepunt. <laughs> dit was Veiling TV. Ga voor alles en veel meer naar 3fm.nl slash... Veiling. Veiling. Veiling. Ja, het duurt even, maar dan heb je ook dan wat. Dan heb je ook. Ja. Het ja. Nog wat kosten. Ja. Ik, ik moet even een selfie maken met, uh, met SpongeBob. Hebben we al geknuffeld? Even kijken. Nee, even. Hallo. Die, die neus prikt een beetje op de borst, maar uh, Aar wat leuk zegt. Uh, maar even voor de duidelijkheid, want uh, het is een belangrijke boodschap. Op de veiling, daar vind je dus echt hele gave dingen. Niet alleen deze drie uh, voorbeelden, maar nog veel en veel oh, meer. Goed, en het mooie is, um, als je dus op iets biedt... dan krijg je er ook nog iets leuks voor terug. Hè? Normaal is dat een plaatje, nou, dat is al te gek. Maar echt iets, iets tastbaars, of je kan iets heel gaafs gaan doen. En daarmee stun je dus ook 3FM Serious Request. Terug naar de muziek. Terug naar uh, in ieder geval Avicii, samen met zijn Dan Teminski. Ik zie, Thea heeft hem aangevraagd, Ingrid, Thies, Jeffrey... Annie, Teun, Hendrik, de familie van Rij, Carolien Lemme, Freek, Dekker, de familie Kloosterhaar... en Linda Koster. Poeh, er wordt veel aangevraagd deze... Hey, brother. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. Know the water's sweet, but blood is thicker. If the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Op de verrassende tour die Avicii door met allemaal singer-songwriters samen te gaan werken. In dit geval samen met Dan Teminski. Je hoorde, hey brother, heel veel aangevraagd over series Request. Waar ik erg benieuwd naar ben, en dat gaan we straks horen. Dan gaan we een lijntje leggen met het callcenter 0909-1336. Daar zit Bart Arens, chef callcenter. En die gaat straks weer een nieuwe update geven over de, de meest aangevraagde platen. Ja. Gisteren op één, eat, sleep, rave, repeat. Een plaat waar we erg blijven worden hier in Leeuwarden. En hopelijk ook als je het natuurlijk in het land uh, volgt. En maar wat zou er vandaag op nummer 1 staan? Dat hoor je straks. Maar eerst omdat het half zes is. En omdat we willen weten wat er allemaal in de wereld gebeurt natuurlijk. De NOS op drie, het nieuws met onze Bart-Jan Kuhne. Goedemiddag mannen. Oude neuroloog Ernst Jansen Steur is in het nieuws vandaag. Hij mag nooit meer werken als arts. Dat zegt de medische tuchtrechter. Hij had vijf patiënten verteld dat ze een ernstige ziekte hadden. Bijvoorbeeld Alzheimer of MS. En schreef ze daarvoor ook zware medicatie. Voor. Waarom hij dat deed, dat blijft gissen. Het vermoeden is dat het iets te maken heeft met de medicijnverslaving van die man. Aannemelijk is dat deze misdiagnostiek en dit voorschrijven van verkeerde medicijnen... mede in de hand is gewerkt door de verslaving van een verweerder aan Dormicum en Temazepam... Dit brengt mee dat het onverantwoord is verweerder verder als arts werkzaam te laten zijn. Nou, daarom moet hij definitief uit het artsenregister worden geschrapt zoals dat heet. Er loopt ook nog een strafzaak tegen Ernst Janssen-Steur. Zo ook een voetbalnieuws: Tini Ruijs stopt als trainer bij MVV, ook assistenttrainer een vertrekt bij de club uit Maastricht. Aanleiding zijn de gebeurtenissen na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd tegen JVC Kijk van woensdag. Na de met 2-1 verloren bekerwedstrijd werd Ruijs op het veld met de dood bedreigd door woedende fans van zijn eigen club MVV. De trainer kreeg in de rust al een klap en had s avonds politiebewaking nodig bij zijn huis. Dan een andere belangrijke rechtszaak vandaag. De jongen die in september het computernetwerk van het ROC west plat platgooide... met de zogeheten Dedos aanval Die mag gewoon verder met zijn opleiding. Hij werd meteen van school gestuurd, maar volgens de rechter is helemaal niet bewezen... dat hij het netwerk ook echt pad legde. Zelf zegt de jongen van 16 dat anderen de Dedos aanvallen zijn begonnen. De school is niet blij dat die schorsing ongedaan moet worden gemaakt. Nou, uiteraard zijn wij natuurlijk niet, uh, niet blij met, uh, met de richting waarin deze uitspraak uh, gaat... Maar uh, ja, goed, we leggen het toch maar bij die uitspraak niet in. Er loopt nog wel een onderzoek naar de jongen bij het Openbaar Ministerie. En dan nog dit. Als er een prijs was voor de eerlijke vinder van het jaar... dan had een schoonmaker uit Dubai hem vast gewonnen. Hij vond voor een lausie 250.000 euro aan goudstaafjes... op de roltrap van een vliegveld. De goedzak leverde het allemaal in bij de politie op de luchthaven. Hij had er alleen geen rekening mee gehouden dat de hoofdagent... besloot het goud achterover te drukken en te delen met zijn collega-agenten. Die werden uiteindelijk gepakt toen ze de goudstaafjes probeerden te verkopen koop en dat was hij weer, Bajan, dankjewel. Dat was hem helemaal. Ja, ineens smakelijk voor straks. hè? Ja, jullie hier niet, hè? <laughs> nee, wij niet. Nee, nee, nee ik uh, moet zeggen, ik had het net met Gillen even over. Dat sapje wat we nou ja, alweer te lang geleden hebben gekregen van Gerard. Dat staat er nog bijna onaangeroerd bij. Ja, maar Paul heeft het er toch wel strak achterover gejet. Ja, maar Paul die is gewoon van die groente dingen. Hè? Die ja, vindt dat lekker op een of andere. Ja. Ik krijg het niet echt weg. Nee, ik uh, doe uh, gewoon even de bekende truc. je erbij in bak. Precies, dat ga ik straks ook doen. Heel goed. Uh, dank voor de tip. We gaan er snel door naar uh, het verkeer, want er staan files in het land. Heel Helaas, maar waar. Erwin de Hart, waar staat het vast. Het staat uh, op niet zo heel veel plekken vast, gelukkig. 27 kilometer, dat is veel minder dan normaal gesproken rond deze tijd op een vrijdagmiddag. Komt natuurlijk omdat voor veel mensen de kerstvakantie al begonnen is. Dus uh, als je dan wel in de file staat, dat is, uh, dat is dan uh, aardig om dan genoemd te worden. Nou, dan gaat hij dan op de A5 Westrandweg richting Amsterdam bij de A10. Drie kilometer file. Komt natuurlijk omdat de koenten nog steeds dicht is nadat een auto daar over de kop sloeg. In de richting van Den Haag is dat gebeurd. Er staat uh, de andere kant op, richting Zaanstad... 5 kilometer file. Rijkswaterstaat dat de weg naar het zuiden toe om kwart over zes pas weer vrij komt. Dus omrijden voor het zuiden via de Zeeburgertunnel via de A10-Oost. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Polderplein en Wevenwijk sta je 5 kilometer lang vast door een kapotte auto bij de Wijkertunnel. Twee rijstroken zijn afgesloten. Weer een ongeluk op de A27. Ditmaal richting Almere. Tussen Utrecht, Veemarkt en Beeldhoven 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. En als laatste noem ik de A 28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en knopend Hoeverlaken 6 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Is dicht. Ik gokte hem zomaar. Dankjewel Hoi. Hoi. Hoi. En dan nu. Speciaal voor Gerda Veneman Omdat zij hem aanvroeg voor 50 euro. Des Ray bij 3FM series Request. Dit is live. I'm of the dark.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 life. That's Ray. Ooh, And, uh, <laughs> Ik zie Paul Rabbring een beetje moedeloos naar buiten kijken. Ja, nee, nee, nee, nee, ik niks, zie niks, niks de hand. Allemaal leuke mensen hier met leuke ideeën, en leuke combinaties en zo. En uh, ja, eentje die is net wat minder, maar ja, dat heb je soms wel. <lacht> <Ja>. <lacht> je kan niet iedereen uh, blij maken, natuurlijk. en zij in mij in dit geval niet. Nou, nee. Laten we ze even erbij halen. Ja, ja volgende, nee, volgende niet, in de toch, rij graag. Ik vind dit een uh, mooi momentje. Nee, kijk, het ding is, uh, we hebben het al eerder gezegd, maar jouw kapsel, Paul Rabbring, viel me net bij Veiling TV weer op. Het kwam het dan toch boven dat hele pak uit op een of andere manier? Ja, dat, ja, dat blijft de gemoederen bezighouden. Kunnen we rustig stellen. Uh, het kapsel heeft al een eigen ja. Twitter-account. Um, er staan nu ook dames voor de deur. Hallo. Hoi. Hoi. En met een groot bord daarop staat vrijdag 20 december. Dat is nu. Vandaag. Tussen 5 ja. en 10. Dat is ook nu. Scheren en doneren. Scheer je wilde haren af voor Series Request en Restaurant Verlini in Leeuwarden. Dat is hier ja. aan het plein, hè? Ja. Precies. Mooi idee hoor. Heel mooi. Hoe werkt het dan? Hoe dat werkt. Helaas nou dat... kan ik niet, maar uh, leuk. Het werkt uh, als volgt: dat uh, eigenlijk iedereen zijn vrienden kan opjutten. Van, we gaan geld doneren als jij je hoofdkaal scheert. Dus de ene vriend zich geeft 10 euro, 20, 30, 40, 100, maakt niet uit. En op die manier willen we zoveel mogelijk geld inzamelen. En eigenlijk willen we beginnen met Paul. Om te kijken hoeveel mensen geld willen inzamelen. Dat zijn ja, uh, mensen ook wel schieten. Mensen moeten het zelf ook wel willen, toch? Ja, dus uh, ja, ja. uh, niet, niet uh, gedwongen. Nee. <laughs> als uh, een mooi bedrag voor elkaar verzamelen geval. Hij uh, uh... zou het nog voor geen miljoen doen. Nee? Nee. nee. nee. Oh, wat nee echt zonde, wat echt. Maar, ja, maar. maar misschien zijn er wel andere mannen die het willen doen. Nou, dat hoop nou, ik. ik. Ik heb het 7 jaar kaal gehad. Kan ik je van harte aanbevelen. Mocht en, je nog twijfelen, het is het moment. En op je hoofd? Uh, nee, daar houd het even wat langer. Sorry. Ja, ik zit te denken bij een baard afscheren. Maar wat zou dat dan opleveren? Dat gaan jullie dan inventariseren? Ik vind het een beetje een vaag systeem. Nee, dat gaan we inderdaad in, uh, inventariseren. Um, door middel van ja, eventueel Twitter kunnen mensen gaan bieden. Als jij dan je baard inderdaad door ons uh, wil laten scheren. En dat dan zeg maar, bij Fellini het geld zeg maar, bij ons brengen. En als wij genoeg uh, geld hebben ingezameld, dan uh, gaan we jou, uh, jouw baard scheren. Ja, het is wat ontslachtig, maar ja goed, ik denk toch dat het geld gaat opleveren. Dus dat is alleen maar heel goed. En we uh, hebben al geld voor jullie. Oh, en hoeveel? Oh, 300 euro. Oh, echt waar? Nou, fijn. Dat zijn de bedragen waar we het natuurlijk ja, allemaal voor doen. Dankjewel. Dat doe ik, ik doe prima. En uh, zodra die baard eraf moet, dan uh, laat het even weten. Dat is goed. Ja, we houden jullie op de hoogte. Ja, heel goed. Dankjewel. Oh, super, dankjewel. En nu is Geer Ja. Heel Serious Request. Serious Request. weg. 1, 3, 3, en leg even een lijntje met uh, het callcenter 0909 1336 1336 En je weet het, ze zitten voor je klaar Ja, ik hoorde het op dit moment net al aan, maar dat gaat gebeuren. Uh, tenminste, Bart, ik neem aan dat jij alweer een nieuw lijstje hebt... met de meest aangevraagde platen. Jij zit daar in het callcenter bij uh, alle mensen die de telefoon opnemen. 0909-1336. Hoe hangt de vlag er daarbij, Bart? De flank, uh, vlag hangt hier heerlijk bij, uh, Koes Wijnenberg. Het gaat lekker in het callcenter, er wordt lekker gebeld. Al kan altijd meer, 0909-1336, maar het gaat uh, op dit moment lekker. En inderdaad, uh, we zijn er klaar voor de mega-request op vijf. Dus uh, wat mij betreft uh, kunnen we er een spannend dingetje van maken. Nou, dan uh, ja, God, uh, moeten we er... Uh, pauken bij hebben zo hoe uh... ja nou sowieso de lijst is samengesteld door iedereen in één had die plaat dagen vraagt vandaag onder auspicie van de computer die het heeft uitgerekend en met vandaag in het op 5 één nieuwe binnenkomer, 1 stijger, 2 zakkers en misschien wel een nieuwe nummer 1. Dus ik weet even je de pauke inmiddels klaar hebt staan. Ja, kijk, kijk. als is dus mister mega gaat op 50 hier aan het werk. Nou, we beginnen met 5. Ja. Uh, John Legend, all of me is oh. daar nieuw. Oké, oké, oké. 4 Dubs Bordjes, tsunami, gisteren nog op nummer 5 in de lijst. Oké, okay, oké, okay, heel goed. 3 Dat is Formidable, stond gisteren nog op nummer 2, dus is wat gezakt. 2 Gisterop nummer 3, Varel met uh, Happy. Wacht even mijn pauken zijn op. Oh, ja. oh sorry. Ja. En nu is het, het spannendste momentje natuurlijk. Schiet ja. op hoor. Ja. Ja. Nou, daar gaat hij ja. dan. En wat is de meest aangevraagde plaat op dit moment? Ja, je voelt hem aankomen gisteren ook al nummer 1. Fatboy Slim met Eat, Sleep, Pray for Oké dan. Nou, ik, ik stel voor dat we, hem, uh, ja, dat we hem ook meteen gaan doen natuurlijk. Maar uh, misschien moeten we de mensen hier buiten ook even uitleggen... wat een beetje de bedoeling is van het liedje. Het is eigenlijk heel simpel. Uh, Leeuwarden, kunnen jullie ons horen? Ik zeg Leeuwarden, kunnen jullie ons horen? Oké. Okay. Um, eat, sleep, rave, repeat. Laten we even met z'n allen doen. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep. Dat kan nog iets harder, hè? Eat, sleep, rave, repeat. Oké. Okay. En dan is dit het moment om te gaan springen! Maar dan ook echt iedereen, dus even daar in de hoek van het huis, hier in het midden, daar aan de linkerkant en dat allemaal tegelijk. En het refrein is heel simpel: eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. En zo verder. En dan is deze kat erin, niet zoals een kat, zoals een feline kat, maar zoals een real, you know, like, you know what I'm saying, dog, like cats en dogs, het was raining. Het was niet raining, we raven.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 I'm just repeating And on And on And on And on Eat, sleep, breathe, repeat Eat, Oké, okay, dit is hem. De meest aangevraagde plaats van het moment. En ik zie zelfs Michiel Feestra hier voor het huis uit zijn plaat gaan. Leo, here we go.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 Zoals gezegd, de meest aangevraagde plaat van het moment. Wij worden er blij van. Uh, blij van. vragen aan. Uh, iedere plaat is welkom natuurlijk. Via 09091336 of via 3fm.nl. Dank Wouter, Kelly en Han. Van Manfred Sons. Dit is Winterwinds.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 Stans en uh, winterwinds. Ik kijk even op de klok. Het is bijna 6 uur. Straks mag Giel weer. Die waarschijnlijk nog uh, 4,5 uur nodig heeft om zijn sapje naar binnen te werken. Ja, die van jou is al op, Paul of niet? Ja, ik heb hem weggegooid. Nee, <laughs> nee nou. oh ja. Nee, zo, nee, ik, ik, ben, ik ben in staat om hem echt weg te gooien. Echt waar? Nou. Ja. Nee, ja, ik, ik, ik, ik vind dit uh, minder erg eigenlijk dan, dan die zoete rommel. Ja, precies. Ik vind dit wel... Uh, ja, het zit lekker eens anders, maar nou ja. Maar maar ik wil dat je wat binnenkrijgt, ja, maar krijg je hem echt niet weg? Nou ja, met hele kleine slokjes. En ja. uh, ik heb eigenlijk een beetje van giel afgekeken dat als je het met, vermengt met cola. Dan uh, is het ook nog niet lekker. Ik ben groot mee geworden. He? Dan kan ja. het wel. Ja. Hey, maar ik ja, um, er is even één ding wat we ja, normaal gesproken altijd doen op 3FM, uh, op vrijdag, uh, vrijdagmiddag. Is toch een momentje het begin van het weekend. De mega hit. En uh, oh, <laughs> ja, nee. de mega hit. Ik hoor hem ook. Hallo. Hey. Nou, ja, hallo. Hij is er. Nou, wat mijn maaltje veel is in de wereld! Paultje, Paultje, Piel! Ja, ba -ba -ba. Daar heb je Paultje, Paultje, Piel! Ja, malala! Daar heb je Paultje, Paultje, Piel! Ja, malala! Daar heb je Paultje, Paultje, Piel! Ja, hè, uh, hè? Uh. Eh. jongen! Hé, hey, maar naast nou draaien, maar hij is me helemaal niet aangevraagd. Het, het liedje is niet aangevraagd. Hey. Ja, nou, jij moet even weten dat dat, dat wel oh. degelijk is aangevraagd, want oh. het, was, het was net iets na vijf en ik zag al mijn meisjes voorbij komen in twittertjes van hé, hey, maar uh, moet Paultje prils dat weekend niet openen voor geld? Dus ja, dan, ja, ja, ja. dat is eigenlijk de reden dat we dachten, ja, verdomd, we laten het ook gewoon doen. Ja, oké, okay. ik, ik ben even eerder. ik ben even ja. hey, maar hoe, hoe is het, Paul? En, en hoe volg je Serious Request dit jaar? Nou, ik, uh, ik, ik ben wel alweer heel erg blij, uh, ik mag werken, maar uh, de radio staat de hele dag aan. Ja. En uh, nu komen al die vergeten plaatjes weer voorbij en dat is wel weer zo'n fantastische radio luisteren, echt geweldig. Ja, leuk man. En heb je zelf al een plaatje aangevraagd? Uh, nou, ik heb, ik heb net Filumiet aangevraagd en ik ga van het weekend even met de vrouw overleggen wat we allemaal aan gaan brengen. Oh, ja, ja, ja, ja. Tegenwoordig moet de vrouw overal bij betrokken worden, hè? Ja, ook, ja. onder andere. Ja. En, uh, Nee, maar uh, zeker nog wel een paar platen, want uh, het is uh, echt een goed doel. Nou, ik, uh, en, uh, ik moet zeggen, als, als ik Erik Corton's stem al hoor, dan uh, schiet ik al vol, over zeggen. Oh. Dus, en dat eet ik gewoon. Om, omdat, hij, omdat hij gewoon zo'n mooie, donkere stem heeft en van die ja, heftige ja, dingen nou, vertelt. Ja, meer, meer die verhalen die hij vertelt. Ja, ja het, is, het is zeker heftig, maar dan ben ik eigenlijk blij om te horen, want dat betekent dat hij de goede snaar bij raakt, Pouders. Ja, hij, oh, hij, komt, uh, hij komt hard binnen. Precies, en uh, mocht je nou ja, meer van Erik willen zien, dan kan dat op drieën .Met een C is dat, Korton. En dan kun je echt ja, mooie reportages zien, heftige reportages zien. Maar dan weet je in ieder geval waar we het allemaal voor doen. Dit jaar met uh, 3VM Series Request. 800.000 kinderen die jaarlijks komen te overlijden aan de gevolgen van diarree. Ja, jij bent ook papa geworden, Paulus. Ik neem aan, ja, ja dan, dan, dan grijpt het je dan meer aan, of niet? Nou, uh, ja, maar dat is sowieso als je al hoort van uh, kleine kindjes die. Ja, uh, dan, dan zit de moeder bij de, bij de dokter en ze weet niet of ze de kindje omheen naar huis neemt. Ja, ja. dat is gewoon hartverscheurend. Ja. Ja. En, en wij kunnen hier heel makkelijk naar de dokter. De dokter zit in ieder dorp ongeveer. En uh, daar moeten ze of 40 kilometer uh, rijden of ze moeten maar geluk hebben. Ja, ja dat is, dat is uh, ja, zeker waar. En ik blijf me ook verbazen en ik, ik, ik ben er gewoon in staat om, om zeker na deze week daar ook iets aan te gaan doen. Volgens mij gebeurt het ook wel, maar het, nog niet hard genoeg. Wij spoelen onze wc, ik herhaal onze wc, gewoon door met schoon drinkwater. Dat is natuurlijk eigenlijk het meest belachelijke wat er ja, is. Ja, uh, dat vind ik ook uh, heel erg belachelijk. Ja. En ik heb echt ook al zitten denken of er gewoon niet een reservoir van regenwater... Uh, nou ja, ja zoiets. zoiets. Is, of zo. Ik geloof dat ze in nieuwbouwwijken wel dingen proberen hoor, maar dat komt nog niet echt uh, lekker van de grond. Maar goed, daar gaan ja, we ons uh, naast je test dus uh, dus mee bezighouden. Het is je hebt, heel veel mensen hebben een schuin dak en dat kan heel makkelijk. Een tank onder om je regenwater in op te vangen. <laughs> maar we zijn niet allemaal zo handig als jij, hè? Nee, ja, ik ben ook niet handig, oh. maar ik denk er wel over na. Ja. Nou, dat, is, maar, dat maakt jou mooi, mensen, Paul. En leuk om je ah. even aan de lijn te hebben. Heb je een toeter bij de hand? Ja, jawel. Ik, zeg, ik ben hem nog een beetje in een dok aan het rijden, maar ik zet hem even stil om te toeten. Zet hem even Stil, want uh, dit is het moment waarop wij officieel het weekend gaan openen. Leeuwarden, ja. ik reken op jullie applaus zodanig als Paulsje Pils. Het weekend officieel gaat openen. Paul, um, yeah. ja, maak er hier een momentje van. Here we go. Ja. Goed uh, succes nog, hè? Ja, dankjewel. Hè. Dankjewel Paul! Yo, Grote vriend en misschien tot later. En, uh, ja zeker. En niet van de actie weer dit jaren. Yo! Hoi! Hallo! Hoi. zo ik hier achter de microfoon Giel Belen. Hij gaat het weer doen. Maar eerst Alice Cooper. Dit is poison. Your crew your blood. Like ice. One look. Could kill.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 Sinds kort krijgen we telefoontjes van mensen die geen klant zijn bij Essent, maar wel graag een stroomtarief willen dat ieder jaar daalt. En dan zeggen wij, ja natuurlijk, als u van plan bent de komende jaren bij ons klant te zijn, dan belonen we dat met een stroomtarief dat ieder jaar daalt. Heel simpel, ga naar essent.nl en start nu zeker dalen. Essent levert. Kom naar Goosens Wonen en Slapen en profiteer van Luxe Extra's. Ook iedere zondag open.